Oké. Okay. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk te luisteren. We zitten gezellig in Café Libertaria met op dit moment alleen maar Joshi ja. en ik. Nou. Peter is onderweg. En wellicht komen nog andere mensen bij. Dus uh, ja, goed, uh, je moet het even allemaal met ons doen. <laughs> maar dat is niet erg toch dus, uh, ja. vrijheid radio komt naar je toe deze winter hartstikke idee ja. uh, ik zag wat in de chat dus ze laten me gelijk even kijken wat er in de chat gezegd wordt oh. uh, what's up zegt vrijheid radio hoor goed. Ja. hey wat hoor ik nou weer? Ja, dit is Peter oh hey ja, daar is Peter en die heeft ook iemand meegenomen zie ik Blablabla. <laughs> Nou, ja, gezellig. Nou, jongens, het, uh, de show is begonnen. <laughs> hoi, hoi. Hoi, hoi. Blablabla. Bla, ja. bla. Hartstikke <laughs> ah, idee. <laughs> nou ja, goed, uh, ja, ik, ben, ik ben weer terug van vakantie. En uiteraard geven we gewoon weer Egels weg. Uh, In dit, dit geval is het, uh, gaat het om 10 e en, ja, en uh, We doen tot aan de verkiezingen doen we elke week een lidmaatschap hè, van de LP. Ja, uh, en er is ook een uh, lidmaatschap van de LP te winnen. Dus ja... Uh, yeah. Oh, dat, dat was het ook weer. Dat moet jij even zeggen, Petro. Sorry, Yoshi, hoe dat zat. Ja, ik heb het dood van de beek. Sorry, hoor. Ik heb een kabel. Even... Oh, het gaat allemaal weer professioneel hier. Ik zal het proberen even uit te leggen. Je kan kiezen of 10 Egelders, of een lidmaatschap van de LP. Ja. En uh, voor degenen die niet weten wat we met de LP bedoelen, bedoelen we de libertaire partij mee. Die doet ook mee aan de verkiezingen. En die hebben allemaal een uh, libertaire mening. Eh... Uh, ja, ik zat even uitleggen dat je zo min mogelijk overheid in je leven, daar komt het even op neer. Ja, hartstikke idee. Als je nog geen enkel wallet hebt, hierboven kun je het zien, dat is EFL.nl, kun je een wallet krijgen. En de spelregels zijn als volgt: ergens, meestal een beetje aan het einde van de uitzending, dan halen we het rat tevoorschijn en dan geven we een draai aan het rat. Maar op het moment dat het rat verschijnt, dan kun je dan uitroepteken rondpol in de, in de chat typen. Moet je wel op Twitch zitten. En, uh, of Stream Elements. YouTube werkt het niet, helaas. Um, goed, ja. En, oh ja, en dan uh, draai ik aan het rad. En dan uh, is één iemand de winnaar. En die kan dan in een whisper via het, uh, Twitch kan die dan een, uh, even aangeven of hij tien egels wil hebben. Of een, een lidmaatschap van de LP. Ja. Goed, um, Ja. Sorry, ik moet het even bijzonder licht doen, uh, deze uitzending. Oh jee. Nou ja, je bent nog goed te zien hoor. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, <laughs> oké, okay, uh, ja goed ik ben weer terug van vakantie, uh, zoals ik al zei en, oh ja, ik weet nog wat ik wilde zeggen ja. uh, we, we zitten ook op Rumble het probleem is dat ik daar nog geen volgers heb en daardoor kan ik dus niet livestreamen op Rumble dus uh, mochten jullie op Rumble zitten zoek vrij de radio daarop en dan uh, ja, kun je ons volgen, als ik genoeg volgers heb dan, uh, ja, dan kan ik daar ook gaan streamen ja uh, nou ja, dat was het dan. Hè. Dan gaan we naar de uh, blokje toe van goud, zilver, bitcoins en de staat, Of tenminste, uh, goud, olie, bitcoins en de uh, LP agenda. Ja. Uh, laten we met de, wat hebben we hier staan? Dit zal het goud zijn. Het staat op 1967 uh, dollartjes per trooyans. Die is omhoog gegaan uh, zo te zien. Uh, ja, het stijgt lekker, ja. Gaat allemaal omhoog. Alles gaat omhoog. Hoe zou dat nou komen? Bitcoin die ging ook flink omhoog. Die ging zelfs naar de 37, bijna de 38k in dollartjes. Hij is uh, net op het laatste moment in één keer weer gezakt. Uh, naar de, maar hij staat nu op uh, 36.276 uh, dollars. Dat ja. is uh, nou, toch 3000 uh, hoger als vorige week, geloof ik. Hè? Of uh, twee weken geleden, bedoel ik. Ja, wel meer denk ja, uh, flink ik. Flink gestegen, die, uh... alles. Huh? Ik denk dat het nog onder de 30.000 stond toen jij op vakantie ging. Ja, nou ja, volgens mij inderdaad zo rond de 30.000 ja, ja, ja, ja. Ja. Um, ja, alles steeg een beetje, zelfs FTX-token. Uh, <laughs> Wie had dat gedacht? Uh, alles ging omhoog, behalve Bitcoin Cash, geloof ik. Um, ja, ik had nog een kleine mededeling, want ja? uh, we hebben er was uh, afgelopen weekend voor het eerst in een jaar of zo. Een bericht op Bitcoin Talk van de e gulde community. Yeah. Een uh, initiatief om uh, een nieuwe listing te crowdfunden. bij een of andere beurs. En er moeten 2000 e-gulders worden opgehaald. Okay. En er zijn er nu iets van duizend of zo. Ik heb vanochtend gekeken waar het was de helft was ongeveer binnen. Hmm. Dus ik denk, ik deel het hier ook mee. Uh, er wordt e-gulders van voor een nieuwe beurs. Uh -huh. uh, dus dat is ook handig, als je wat e-gulders hebt, voor jou ook handig om uh, het op meerdere plaatsen te kunnen. Welke wissen. beurs uh, gaat het om? Uh -huh. Dat heet Xegex, ja ik kende het niet, ik denk ook niet dat ik er heel veel e-gulders naartoe ga overmaken, want je moet altijd maar weer geloven dat het niet op een dag uit de lucht gaat zo'n website, maar het is wel handig natuurlijk om, uh, ja er is op dit moment maar één centrale beurs, Die, dat is Free Exchange. Uh, ja. Als je helemaal geen backup hebt en die website gaat op een dag uit de lucht, ja, dan kun je ineens helemaal niks meer verhandelen. Dus ja. het is altijd wel goed om tenminste twee partijen uh, te hebben. En uh, dit jaar is er ook een beurs van e-gulden verdwenen. Okay. Die gewoon dus op een dag uh, op zwart ging. Dus nou is er maar één plaats waar je e gulders kan kopen, verkopen. Dus nu komt er een tweede binnenkort. Ja, en Komodo had je ook. En Komodo, ja, ja. Dat is decentraal. En dat, dat is ook zonder tussenpartij. Dus dat is veel beter. Alleen dat werkt met een. Uh, ja, dat is net even wat moeilijker. Voor de meeste mensen misschien net iets te moeilijk. Ja. ja, ja. Ah, dan moet je ook echt wachten op, uh, op die, dat die uh, alle, overal goedgekeurd is, hè? de blockchain. Ja. ja, dan handel je over de blockchain. Dus dan heb je een tussenpartij, dat is Komodo. En daar stuur jij je munten naartoe. En dan stuurt die andere partij ook zijn munten naar Komodo. En dan stuurt Komodo de munten weer naar jullie. Ja. Maar dan moet je terug. altijd heel lang wachten tot het die uh, confirmed is. Ja, gaat elke keer een bevestiging overheen. En dat is ook iets duurder, omdat je dus transactiefee betaalt. Want je doet echt over de blockchain een transactie, nou ook twee transacties naar elkaar. Oh, okay. dus, uh... Maar ja, het is niet zo duur als bitcoin, hè? <laughs> nee, maar als je dus met bitcoin handelt via Komodo, ja, wel, ja. betaal je wel die transactie. Ja, ja, ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Nee, ik bedoel, bij één e gulden betaal je niet zoveel, hè? Dat is, Nee, bij één e gulden is het... Uh... Cent. Ja, dan kun je iets van uh, duizend uh, transacties voor een halve cent doen. Want ja, die worden nog niet zoveel gebruikt, hè? Ja, dus... uh, uh, uh. De blokken zitten eigenlijk nooit vol van e Zo simpel kan ik het zeggen. Ja, ja. En Dan gaan we nog even naar de olie toe. Die staat op 76... Ja, zeg maar 76 dollar en een paar cent. Dus, ja. En dan hebben we nog per, per vat. En dan hebben we natuurlijk nog de, de DXY. Die staat op 105.81. En Even kijken of die even kan laden. Ja, want je ziet ook als je op een dag zet... Dan zie je precies wat er, uh, want die, die, je ziet die piek, hè? Hij schoot heel even omhoog. Dat was precies op dat moment dat um, Bitcoin en de rest in één keer uh, daalden. Oh, ja, net. Uh, ja, dat, een, nou, dat zou inmiddels twee uur geleden zijn. Toen, die, uh, toen daalde Bitcoin in één keer keihard. En de rest ook trouwens. En mm. dan zie je hier dat toen uh, schoten we de, de DXY omhoog. Dus, uh, ja. Mm. ja, goed. Um, dan gaan we nog naar de evenementen toe van de, van de LP. Want uh, wat spookt de LP allemaal uit? Ja, even kijken. Hier hebben we een borrel in Gelderland. Als je de libertaire uh, Partij in het echt wil zien. Nou ja, vanavond zijn ze dus in, uh, aan het borrelen in Gelderland. Dat zal Arnhem zijn, denk ik. Uh, dat is al afgelopen. Nou, ah, tenminste, dat is bijna afgelopen. Dus uh, je kan nog heel snel even de natuur rennen. Uh, op 11 november, dat zal zaterdag zijn. Dan uh, flyeren ze in, uh, in Goes. Of op places. Ja, Koes Zeeland. Uh, dat, is, uh, dat start om 1 uur en dat eindigt om 5 uur. En dan staan ze ergens in een winkelcentrum met hun blauwe jasjes aan. En hun voldertjes. Op, uh, ook op 11 oktober wordt er in Utrecht geflyerd. En dat is van 1 tot 5 wederom. Uh, Ludwig van Mises, als je daar geen genoeg van kan krijgen. Er is een, uh, een Human Action uh, module. Uh, dat is het uh, bekende meesterwerk van Ludwig van Wieses. Uh, dat is op 14 november en dat is van 7 tot 9 in Nijmegen ja dus ja, uh, we hebben nog een LP borrel in Flevoland, dat is op 17 november en dat is van 5 tot 10 en Eeeen... nou, ik doe er even nog eentje dat is de, de uitslagenavond van de verkiezingen, dat is uh, in het café Barlow in Den Haag en dan oh. uh, kun je de verkiezingsuitslag live volgen. Uh, dat is op 22 november, is dat, en dat is van 6 tot kwart voor twaalf. Ik hoop dat er nog een of andere spannende, iets, ra iets raars gebeurt of zo. Ja. En dat iedereen ineens die LP ziet staan, joh. Dat mensen dan één keer hebben van: wauw, LP. Waarom maar hebben we daar This nog niet gestemd? Is <laughs> ja. Ja. ja, dat ja. Tran Manders uh, zich verschijnt. Waar zit je dan aan zo? te denken? Ja, dat Twan Manders zich verspreekt dat, het toch een, dat Twan het op de een of andere manier voor elkaar krijgt en die verspreekt zich dan en dat iedereen dan ineens toch op de LP uh, stemt ja uh, of dat hij overstapt van uh, van, ja. van Hagen naar de LP ja, dat hij zo als nee, een soort, uh, hoe heet hij ook alweer uh, omzicht, als een soort omzicht in één keer dertig zetels met zich meeneemt ja, uh, uh. duidelijk dat je hier niet meer woont eh, Josje. <laughs> Nee, ja, ik krijg het nog wel een beetje mee. Ja. Tenminste, dat denk ik. Denk ik. Ik, heb, ik zou je zeggen, Peter, ik heb afgelopen week, denk ik, ja, nou, ik heb wel een paar interviewtjes gezien, dus ik moet niet... maar ik heb heel weinig tijd besteed aan het bijhouden van de actualiteiten. Heel weinig. Hm. Ik zei tegen Johan, ik kan eigenlijk niet meedoen deze week, want ik zou niet weten wat er gebeurd is. Is de kernoorlog al begonnen? Niet, dat hoeft niet voor deze podcast. <laughs> is de kernoorlog al begonnen? Of, uh, of nog niet? Nee, er zijn al, is al sprake geweest. Van uh, nukem. Ja. <clears throat> Nieuwkste gebruik. Nou, er zijn zeker mensen. In de, bij Likud. Die wel een kernbom op Haas zou willen gooien. Ja. Nou ja. Ondanks dat ze er vlak naast wonen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben met een verhaal begonnen. Ik zal heel even zeggen: Ik ben met een verhaal begonnen te schrijven. Omdat ik nu uitgekocht ben uit Liberland Heb ik helemaal niks meer met Liberland te maken, in zekere zin. En dat vind ik heel prettig. Mm -hmm. Want ik hoef niet zo'n 15 minuten stad te promoten. om erkenning te krijgen. En... Heb, je, heb je een overeenstemming bereikt met de fiets of zo? Ja. Ja, alleen dat wil hij niet toegeven. Hij wil allemaal anoniem blijven. Maar ze hebben me geld gegeven en ik ben eruit. Mm. En um, ben, je, ben, je, ben je nog steeds persona non grata daar? Nou, ze hebben allemaal ze hebben gezegd uh, dat mijn, mijn werkzaamheden zoveel schade hebben opgeleverd. Dat ik blij moet zijn <lacht> dat we op nul staan. <lacht> maar we staan op nul. Dus er is okay. geen sprake van uh, weten. Ja. Nee, ja. nee, allemaal op nul. Ik heb mijn eigen centen teruggehaald. Ik heb nog wel. Dat uh, uh, uh, uh, zal ik verder even. Ik heb nog een paar Lieberland merits, de eerste druk. Dus als het wat wordt, dan heb ik nog een paar memorabilia's. Maar, um, uh, uh, ik ben een nieuw verhaal aan het schrijven. Uh, want nu moet ik dus iets anders verzinnen als Lieberland. om het uh, geheel duidelijk te maken. Dus uh, er komt nog wat aan. Komt er komt nog wat aan. Maar je hebt geen gag order gehad. Dat je dat je mond erover moet houden. Nee, nee, nee. Nou, dat is sowieso niet gedaan natuurlijk. Nee, er is verder niks afgesproken. Want hij wilde niks op papier zetten en zo. Maar hij wilde gewoon van mij af zijn. Want hij heeft nou de prijs van zijn muntje verdubbeld. Ik weet niet of je dat meegekregen. Mee nee, nee. De, de Lieberland Merit was altijd 1 euro. En nou zijn ze 2 euro. Niet dat er een markt is of zo. Maar ze zijn gewoon verdubbeld. In verkoopprijs. En daarom wilde hij mij eruit hebben, denk ik. Omdat ik anders uh, ook mijn geld zou verdubbelen. En dat gunt hij me niet. Mm -hmm. Dus toen kreeg ik mijn centen terug. Nou ja, ik vond het prima. Ik ben blij dat ik ze terug heb. Maar nou moet ik dus wel iets anders... Uh, nog even één statement maken over waarom ik blij ben... dat ik uh, niet op die manier een Lieberland wil stichten. Maar al die, uh, die digitale Lieberland merits... die op uh, memo staan bijvoorbeeld... Ja, die, die, die erkent hij dus bij deze niet oh, okay. als de zijne. Mm -hmm. uh, tenminste, dat denk ik, dat denk ik. Maar ze zijn het wel, maar dat, uh, ja. Dus ik kan ook met die digitale, lieve landmanagers naar jou toe gaan van, hé, hey, hier heb je ze, doe mij maar die uh, fysieke. Nee, nee, uh, ik heb ook nog die digitale, want ze hebben ze niet allemaal, of, ik heb er een paar honderd heb ik er nog op gehouden. Oké. Okay. Oké, okay. maar ik kan ze niet verzilveren. Nou ja, kijk, <laughs> eh, hij ontkent dat ze, ja. dat ze ooit hebben bestaan. Oké. Okay, Snap okay. je? In de, in de huidige club die in zijn verhaal gelooft, om ja. hem heen, is er niemand die weet dat hij mij ooit honderdduizenden plus euro's heeft betaald met dat geld. Die lopen berichten te delen op Twitter van uh, binnenkort zijn de Lieberland Merits er. Oh, Oké. Okay. Nou. En dan kan ik zeggen van ja, maar ik heb al vijf jaar Liebeland Merits. Er zijn hier gewoon, er worden, wordt van alles mee gedaan. Maar ja, ik, ja dat weten jullie wel. Ik, ik, ik, mag, ik mag daar het podium niet pakken. Dus, mm -hmm. ja. Je had ook nog natuurlijk die uh, Rochefeur, die, uh, die had ze een keer genoemd. Hè? De, de... Ja, ja, ja. Mm -hmm. Klopt. En de, ze stonden op Bitcoin Cash Blockchain. Ja. En nou is het zo dat die SLP technologie, hoe meer transacties dat er in een bepaalde token gedaan worden. Mm -hmm. uh, hoe moeilijker het wordt om uh, de controle erop uit te voeren. Want het is gewoon data die je in de blockchain zet. Dus je kan ook gewoon fake data in de blockchain zetten. En dan moet je wel zien uit te vogelen dat die data fake is. Mm. En dat wordt met bitcoin automatisch geregeld. Maar als je dan extra tekst toevoegt. Dan betekent dat niet dat die tekst ook automatisch wordt gecontroleerd. Snap je? Oké. Okay. Dus daarom is die SLP-technologie ook niet optimaal om te gebruiken. Het werkt wel. Ja, ze hebben nou toch nieuwe updates gedaan bij Bitcoin Cash? Ik het niet helemaal. Ja, maar toen hebben ze weer die SLP er dus uitgeschreven. Ja. Dus er is nou weer een gozer die dat mm -hmm. SLP heeft ontwikkeld. Die houdt dat nog in stand. Mm -hmm. Maar als jij nou naar Bitcoin Cash uh, zijn website een, een wallet downloadt, dan is het allemaal niet met de SLP ondersteund. Mm -hmm. Dan, dus ja, dan wordt het ja, gewoon niet Ze hadden ook een nieuw, nieuw, nieuw soort token uh, methode ontwikkeld. Ja, dat hebben ze ook weer ontwikkeld. Dat is weer anders. Uh -uh. Uh -uh. Maar daar ben ik op afgehaakt. Want het is elke keer half half. Ja, als het half. goed zou het nu goed moeten zijn. Dus, uh, ja, ja. ja, ja. De, de, de honk is ook afgevallen. Dus. Maar goed. Um, ja, even kijken. We gaan naar de berichten toe. Um, ik weet niet meer, Wilde jij nog iets zeggen over, uh, over Egel? Uh, of wat je alles gezegd wat je wilde. Nee, ja, van die crowdfunding. Dat er dus een nieuwe beurs komt binnenkort. Ah, oh, oké. Okay. Ja, ja. En uh, koop egels, hè? Koop egels, ja. Nou ja, ja. Of nu, wordt, nu vriend, ik, nu, wordt vriend. Word vriend van oh, ja, de hoef, hoef, je niks, hoef je niks te kosten. Ja, dan krijg je egels, oké. Okay, ja. Ja. Um, maar goed, uh, even kijken. Uh, we gaan naar de berichten toe. Het eerste bericht is. Uh, hoe kunnen de, uh, de. De eerste paar berichten hebben eigenlijk een beetje met elkaar te maken. Het gaat over de inflatie. Uh, hoe kunnen de boodschappen duurder worden. Terwijl de inflatie uh, onder nul is. Ja, bij ja. mij is het een. Uh, ik, moet, ik, ik zit achter een paywall. Ja. Dus ik kan het niet lezen wat er staat. Peter, kun jij het lezen? Ik kan nog wel voor. Ja, kan, kan ik wat eerst, lezen? Dat het, eerst ja, eerst het, het eerste bericht. <laughs> hoe, hoe kunnen de boodschappen duurder worden terwijl de inflatie onder nul is? Is um, dat het eerste bericht? Oh, daar zit ik ja. de verkeerde week denk ik zo. Uh. O oh, jee. <laughs> Uh, ja, het is... volgende bericht had er ook een beetje mee te maken. Dat Week is weken weken 42 is het, Peter. Oh jee. De volgende was de inflatie in oktober: is uh, min 0,4% uh, bij uh, snelle raming. 5,1% exclusief energie. Ja, komen we weer. Ik kan al hetzelfde zeggen, maar de inflatiecijfers die worden zwaarder gemanipuleerd dan de coronacijfers. Dus, ja, ja. Uh, dus, uh, uh, even kijken, ik heb hier... Ja, wat heb ik nou de goede week te pakken hier. Ja, het is weer zo'n... Uh... Oh jee, ik krijg één keer gratis te zien. Oh ja, de, de inflatie is voor het eerst in jaren negatief, maar daar is de supermarkt nog weinig van te merken. Zelfs was de kloof tussen de prijsontwikkelingen in de cijfers en de werkelijkheid zo groot als nu. Dat komt mede door de recente veranderingen in de inflatieberekening door het CBS. Mm, <lacht> dus, uh, dus oei, de, nou. We hebben het de, naar de pagode gestuurd. <lacht> ja, precies. De... <lacht> De formule is aangepast. Ja, dat, ja, dat wordt uh, ongeveer twee keer per jaar aangepast. Hoor, zulke ja. berekeningen. Maar is het ook niet net zo gegoogeld als met dat fictieve winkelmandje? Ja, dat is hetzelfde, ja. ja, ja, ja. 100, gram vlees. De... 100 gram vlees, zeggen ze dan. Ja, ja. Ja. En de ene keer koop je de spekjes van en de andere keer biefstuk. Nou, je hebt ook als je... Dat merk ik ook als je... We krijgen op het werk ook wel eens vlees. En dan zit er zo'n kussentje bij. Waar al dat vocht, in, in, in, vocht opvangt, Maar dat rekenen ze ook mee met het gewicht. Weet je wel? Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Dus uh, daardoor is het zwaarder. Het zijn lo lode kussentjes ook, hè? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> we kregen een zakte... De... gouden kussentjes. Nog zwaarder. Nou ja, dan zou ik het niet erg vinden. Goud voor de prijs van vis. Dan... Uh... Was dat een zak met broccoliroosjes? En dan is, voor het eerst zat er ook nog stronk bij. Dus ik zei al tegen mijn collega: Nou, kijk, zo ziet inflatie eruit. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Dus ja, dus. Uh... Nou, ik zou je vertellen: ik maak altijd uh, pompoenensoep. En ja. dat is 5 liter pompoenensoep. Mm -hmm. Een maand geleden kocht ik alle ingrediënten. En toen was ik minder dan 10 euro kwijt. En nu kocht ik alle ingrediënten. En dan was ik meer dan 10 euro kwijt. Oké. Okay. En toen dacht ik, nou... Maar dat kwam ook omdat ik dus andere spekjes had gekocht. Dus mijn inflatiecijfer was ook uh, gemanipuleerd. Ja, toen dus, dus... was ik morgen in de supermarkt. En er stond voor mij ook iemand te klagen. Wil je? Die, die, die bonen, die, dat was eerst 37 cent. Nou, 2,36 euro. Dat vind ik wel heel erg. Dus ik zei, over, ja, zolang ze geld blijven drukken... Uh, zal het wel omhoog blijven gehaald. Dus ik zei, ja, de, de overheid, die, die laten we zeggen... Uh, ik zal maar niks zeggen, maar... Uh, ja, we dat niet altijd even efficiënt uit. Peter. Nee, kijk, nee, hè? medestander in de supermarkt. Peter, moet je zeggen, ben je al vriend van e guld geworden? Ja, die nee, hebben ja, al geen 30, commissie, hè? 30. Jawel, krijg je nog commissie of ook? Moet je wel zelf ook vriend zijn, anders kun je het niet ontvangen. Ja. Maar er is nog 750.000 euro te verdienen. Ja, ja, ja. ja, ja. Een soort piramidespel, zeg maar. Hè? Dus je moet zoveel mogelijk mensen lid maken. Ja, ja. Grapje. Uh -oh. Ik ga er niet op in joh. Nee. Maar ik zou je vertellen, het is wel een soort piramidespel. Want ik heb dus uh, een nieuw doel in het leven gevonden nu. Hè, naast Lieberland. Uh -huh. En um, ik ga nu een geloofsovertuiging uitdragen. Oké. Okay. Ik denk dat dat de meest efficiënte manier is om uit te leggen. Waarom dat de maatschappij voor mij niet zo werkt. Want er komen ook piramides naar voren als ik dus succes haal, dan ga ik een, een zorgboerderij voor gepensioneerden bouwen in de vorm van een piramide. Oké. Okay. een hele grote piramide ga ik dan, die je vanuit Lieberland kan zien staan. Hmm. En dan kunnen ze ook vanuit Lieberland, als ze dan uh, een keer even echte vrijheid willen uit hun 15 minuten stad willen ontsnappen, kunnen ze even bij mij in de piramide een miljoen wegkomen gooien. En dan kunnen, okay. ze terug, kunnen ze weer terug naar hun vrijheid. Ja, ja, ja. Ja, maar we blijven nog even in dat uh, inflatiebericht, want uh, ja, dit hoort er ook eigenlijk een beetje bij. Um, ja, oh ja dat, dat, uh, Peter, wat, wilde jij over dat andere bericht ook nog wat zeggen? Want hier uh, dit is een centraal bureau van de statistiek. Um, er wordt het even we wijzigen, uitgelegd. De formule ervoor en uh, ja, <coughs> ja bekend truc, hè, de formule wijzigen en dan, uh, dan valt het allemaal wat minder uit. Hier ook de inflatie, in oktober was het binnen 0,4%. Maar als je de energie eruit haalt, was het 5,1% uh, mm. plus. En dat het, en het, en het komt dan omdat de energie oktober vorig jaar er ontzettend hoog was. En uh, ja, relatief gezien uh, doet die dan een. Uh, nou, is op zich energie een belangrijke component. Dus het maakt wel uit dat die, uh, dat die gedaald is. Mm. Mm. Maar je zou ook kunnen zeggen: De feit dat de prijzen van andere dingen nu hoger zijn, is omdat die vorig jaar zo hoog was in energie. Dus ja. Ja. om nou van vorig jaar die energie zo extra al mee te rekenen, dan heb je dit jaar dus eigenlijk, je hebt je al een voorschot genomen op de inflatie, toch? Of ja, plus dat als het dat is het base effect. Dus als het ene jaar de energie 10% stijgt en het volgend jaar 0%, dan blijft die energieprijs gewoon hoog. Maar dan is de inflatie 0%, omdat het, uh, ja, ja, omdat het uh, niet verder omhoog gegaan is. Als het, als het gewoon stopt met verder omhoog gaan, maar hoog blijft, dan, uh, dan is de inflatie 0%. En dan, nou, dan moet er ogenblikkelijk geld gedrukt worden, want het gaat helemaal fouten 0%. Ja, en ook iets... Als ze dus van dit jaar 1% zou halen en vorig jaar was het 10%, dan is die 1% ten opzichte van twee jaar geleden dus eigenlijk 1,1. Ja. Want daar zit die 10% ook al in. Dus het is elke keer eh, rente ja, 10, op 10, rente 10, op 10, rente. Van, uh, twee jaar geleden, dat bedoel je. Uh, nou, 10, het is 10 niet, voor het ene jaar en 1 voor het andere jaar, dan is het 11 of zo. Of ja, precies. Oké, okay. ja. maar 11,1. Want ja, ja, ja, een, als je ja, ja, vanuit ja, ja. het oh, basisjaar... Vanuit het basisjaar, ja. twee jaar. Net terug, als nemen. je 10% rente hebt in één jaar en dan 10% rente het volgende jaar, dan is het niet zo dat je 20% rente hebt. Dan heb je, heb je meer ja, dan 10%, jaar... want je hebt, je hebt ook nog 10% op die 10% Precies. die erbij gekomen is. Ja. ja, ja, ja. Dus ja, dat het dan dit jaar, oh, het is zo'n laag getal, ja, maar het is wel ten opzichte van twee jaar geleden zit er die 10% dus ook al bovenop. Ja. Dus ja, je bent op een gegeven Het is gewoon exponentiële groei. Het is onmogelijk. Het enige, het enige einde is hyperinflatie. Het Ik is... hoorde laatste iemand zeggen op uh, ook zijn alternatieve media was erbij, was het uh, black box of zo. Die zei gewoon keihard van, uh, ja, je ziet dat hier uh, elk jaar. Oh nee, nee, dat was uh, bij, bij uh, Paul Buiting zijn presentatie, had zijn presentatie over energie iemand. En die je. ziet die CO2 uh, keurig lineair met, uh, met 0,2% per jaar omhoog gaan ofzo. Maar als, het, als iets met 0,2% per jaar omhoog gaat, dan gaat het niet lineair. Dat is exponentieel. Ja, ja, ja. Als er gewoon elk jaar een percentage bij komt, is dat de exponentiële stijging. Maar er wordt gewoon heel makkelijk wordt daar heen en weer gegaan tussen ja, als, er, als er iets in een rechte lijn omhoog gaat, dan is het niet een percentage dat erbij komt elke keer. Maar ja, je kan, als, je, als je eigenlijk neem je een loggrafiek en de loggrafiek gaat lineair, dan, dan, zo is het. Als je het logaritmisch afbeeldt, dan, dan gaat het lineair. Maar ja, dat, dat is omdat het exponentieel gaat. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb die presentatie niet gezien. Ik heb hem wel voorbij zien komen van. Maar ik, ik kijk die live-dingen in de kijk. Ja, ja, verder was het een goede presentatie hoor. Het liet duidelijk zien dat het hele energiebeleid gewoon onmogelijk is. Het, ja. Net zoals het hele financiële beleid onmogelijk is. Ja, als je er maar in wil geloven dan kun je de cijfers wel blijven manipuleren dat je je eigen gelijk steeds bewijst ja maar toch je... voelen mensen wel aan en die weten gewoon dat het, dat het onzin is uiteindelijk oké, okay, okay. maar uh, je kan jezelf oneindig voor de gek blijven houden Net zoals die man in de supermarkt Ja, ze kunnen nog zeggen dat de inflatie gedaald is of negatief is dit jaar hij, ziet, hij kroopt zijn boontjes en ziet gewoon dat zijn dat salaris minder lang meeraat of dat zijn ja. dat salaris ja. na twee weken al op is uh. ja Steeds meer een maand over aan het einde van zijn salaris. Nee, inderdaad. Ja, daar kan je bij geen cijfer gegoogeld kan je daar wat mee klooien, zeg maar. Nee, precies. Ja, zo worden bijvoorbeeld ook vaak inflatiecijfers. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, maar dit busje slagroom... Heeft uh, ander gas wat minder schadelijk is voor de atmosfeer. dan word je dus op de lange termijn minder ziek van. En dan uh, allemaal van zulke correctieberekeningen uh, ja, ja. erop. Ja, zo vond ik die, uh, die, die paspoortverlenging ook wel mooi. Ik kreeg in plaats van een vijf jaar paspoort, kreeg je dan een tien jaar paspoort. En door dat jaartal te veranderen, was het paspoort twee keer zo goedkoop geworden. Want je kreeg daar tien jaar paspoort voor in plaats van vijf jaar. Nou ja op zich is daar ook iets voor te zeggen toch? De jaarlijkse kosten die verminderen Ja er is altijd wel wat voor te zeggen Voor dit soort uh, dingen Maar uiteindelijk ja, heb, je, heb je minder goed. maanden over Had het eind van je salaris. Nou is het paspoort niet duurder hoor maar... nee. Nee. Ja dat is dan ook net Het meest overprijsde boekje Van heel ja, Nederland <laughs> Dus die hoef je niet per se duurder <laughs> te maken Ja zijn ze veel te... Dat is het enige waar je nou echt op verdient. Zodra ja, iemand je dat geen paspoort... Door, maar er komt een uh, digitaal Europees ID aan. Dat is vast veel goedkoper. Ja. ja. ja. ja we gaan zo meteen over hebben. Oh, maar ik ben uh... benieuwd. Ik denk dat degene die die systeem bijhoudt meer verdient als de printer die, die paspoorten eruit draait. Maar goed. <laughs> en aan het einde van de, van de uitzending hebben we ook nog een leuk berichtje over een cijfervogelaar Oh. Ja. Dat vind ik altijd leuk. Dan gaan we gauw door, want dan komen we nog sneller ja. bij het laatste bericht. Maar hier hebben we nog even wat we hadden toch nog over de gasrekening. Uh, Nederland heeft bijna de hoogste gasrekening van Europa. Uh, belasting voor, uh, voor groot uh, gedeelte. Oh nee, het bestaat voor een groot gedeelte uit belastingen. Ja. Nou, wat een verrassing. Jo, wie had dat gedacht? Ja. Want in uh, ja, Nederland is, uh, is ons gas zo goedkoper, hè? In, in, uh, in Nederland uh, is volgens mij ook de dieselprijs het hoogste van Europa. En uh, zo zijn er wel meer dingen in Nederland het hoogste prijs. Ja. ja, dat hoort erbij, hè, in Nederland. Ja, ja. ja je betaalt gewoon. En, en eigenlijk is het gas al helemaal belasting, hè? Want het is natuurlijk gewoon de, de overheid ja. heeft, uh, heeft het gewoon ingepikt eigenlijk. Volgens mij zo, is oh, een die gasbron gas. is van ons. Dus, dus, een dus uh, gas is volgens mij 16 cent op de markt. Of 2 euro misschien, maar. Ja. Maar ook dat geld wat je niet aan belasting betaalt... maar aan de leverancier. De leverancier is dan ook de overheid... of de nam waar de overheid weer... Uh, uh, eigenaar van is. Uh. Ja. ja, precies. Dus het wordt allemaal al verkocht... voor de, voor de staatskas. <lacht> uh, 1,38 euro per kuub. Ja, en dan krijg je ook nog steeds... van die verhaaltjes. Dat is dan ook weer raar. Want je denkt, als ze er zo ontzettend aan verdienen... dan zullen ze dat wel uh, aanmoedigen of zo. Maar nee... Het ook. Als je slechts 20 minuten op het gasfornuis koopt, dan, dan, dan adem je al zoveel schadelijke gassen in ja. dat je, je als een kanarie gewoon uh, dood neer kan vallen. Dat, terwijl het ja. al jarenlang gebeurt natuurlijk. Daar uh -oh. ja, word je onvruchtbaar van ook, van de gaskoken. Ja, <laughs> Al die gassen. Uh, ja, dan houd ik ook naar het volgende bericht toe. Um, oh ja, want uh, nou ja, niet de digitale ID, maar meer de digitale portemonnee uh, die gaat over. Ja. Nederland heeft uh, Ideal gekocht. Nee. Huh? Nederlandse, de Nederlandse Ideal oh, is ja, verkocht. Ja, aan Nederlandse de EU. Ideal is verkocht aan de EU. Sorry, ja. Of in ieder geval aan het European Payment Initiative. Ja. ja dus uh, voor alle mensen die hele dagen lopen te klagen over uh, betaalcontant. Je Nederlandse leven is een voorbeeld voor de rest van Europa. Zo digitaal als dat jouw leven is in de afgelopen twintig jaar. Ja, probeer je als rekening maar eens contant te betalen of in e gulden. Ja, lukt je niet? Als jij, als, jij, uh, als jij iemand, want ik betaal mijn elektriciteitsrekening contant. En hier kan dat nog. Maar als, uh, want dat staat niet op mijn naam, die rekening. en mijn huis waar ik in woon staat ook niet op mijn naam. Um, als ik in Nederland iemand anders zijn elektriciteitsrekening ga betalen. En die is waarschijnlijk meer dan 100 euro. Dan wordt dat dus geregistreerd dat ik iemand zijn rekening betaal. En dan moet je je paspoort geven. En dan uh, maken ze er een notitie van. Als je bijvoorbeeld bij de dingen gaat. Hè, bij de uh, grenswisselkantoor of zo. ja, nou, Dus dat is in Nederland inderdaad bijna onmogelijk gemaakt. Om contante betalingen te verrichten. Zat hier verder nog in wat ze ermee gaan doen? Of zo? Nou ja, het wordt gewoon Ideal wordt gewoon Europees gemaakt Dus ze gaan een hele rits Aan banken toevoegen En dan uh, kun jij je bank selecteren Uit de lijst En dan heb je niet alleen Rabobank, ABN, AMRO en ING Maar dan heb je ook alle andere banken uit Europa eronder. Dus eigenlijk wat wij al de jaren doen dat, is, uh, ja. dat je zeg maar uh, Betaling via Met je bank app en kun ja. je geld uh, dan kan je iets betalen op internet, zeg maar. Ja, ik weet niet of je nog steeds zo'n uh, zo zo pasje hebt of zo'n ding heb, waar je dan je pasje in moet doen. Of dat, dat in ja, de, die die ik ook benauw, al Ja, die moet ik ergens hebben, maar die gebruik ik al heel lang niet meer. Heb je dan doen we doen dat een app voor. tegenwoordig als via Ideal, ja. ja, Ja, maar vroeger moest je met Ideal had je zo'n kastje nodig, maar dat heb je dan niet meer nodig. Nee, nee, dat is al lang niet meer. Nee, nee. Ja, ja die, die bestaat nog wel. Heel af en toe vragen ze er wel eens om. Dat bij hele grote bedragen. Ja. Dan wordt wel eens om gevraagd. Dus ja. Uh, Laatst had ik inderdaad meer dan 1000 euro, uh, wilde ik bitcoin kopen. En toen, ja, toen vroeg hij inderdaad om zo'n uh, zo dingetje, weet je wel. Hm. Dus toen moest ik dat ding uh, opzoeken Ik denk waar heb ik het in godsnaam liggen? Nou ja, toen heb ik mij in vier keer 250 gedaan. <laughs> ja. So, yeah. Nee, maar dat dus, dus, dat hele systeem, dat, wordt, uh, dat werkt zo geweldig. Oh ja. uh, dat ze het in heel Europa willen doen. En dat is ook zo, hè? in Nederland heb je qua betaalgemak... Ben je gewoon voorloper op de hele wereld. Ja. Dat het banksysteem zo soepel werkt. Is eigenlijk een unicum. Ja. Het gemak... maar de vraag is waarom moeten we dit erg vinden? Nee ik vind het ook niet erg. Alleen er zijn dus ja. mensen. Die uh, helemaal uh, lijp worden. Om alles wat digitaal is. Omdat ze zo ja. slecht met computers om kunnen gaan. Dat ze in plaats van de fout bij zichzelf te leggen. Door gewoon bewust digibet te blijven. Uh, ja, alles wat digitaal uh, aangeboden wordt uh, als uh, het kwaad neer willen zetten. Dan ja, ja, ja. u je wel dat het gewoon ontzettend veel uh, gemak, niet alleen gemak, maar ook bijvoorbeeld met bitcoin uh, een echt controleerbare juistheid kan doorvoeren. Die uh, ja, gewoon ontbreekt in je eurosysteem. Dus waarom, waarom ik, want ik zit in heel veel van die contantgroepen. En het zijn, ja, waar, beste mensen, waarom wil je toch zo graag contant met euro's betalen, joh? Heb je, heb je graag, wil je graag kindermisbruik uh, nodig hebben in je leven? Wil je graag oorlog financieren? Weet je wel? Ga toch wat anders gebruiken, joh. Ja. ja, kijk, persoonlijk heb ik zoiets van, ik, ik, heb, ik heb er geen probleem mee. Ja, kijk, zolang de andere opties er ook nog gewoon mogen blijven, weet je wel. En, uh, dan heb ik er geen probleem mee. Ik merk wel in de Duitstalige landen dat alles heel veel dingen nog contant zijn. En waar ik nou dus achter kwam was dus in Oostenrijk. Heel even Johan, want waar ja? heb jij dan geen probleem mee? Nou dat, dat ik... er gewoon, uh, uh, nou ja dat zoiets als ideal bestaat. Ja, ja <laughs> oké. Okay. heb ik geen probleem mee. En dat de euro bestaat heb ik op zich ook geen probleem mee. Maar zolang ze maar niet uh, dat, als, uh, uh, hoe dat als enige optie willen doen. Kijk als mensen die die, die euro willen hebben, prima dat is hun probleem. Maar, ja, nee, nee, nee. Ze... Persoonlijk wil ik juist dat alle andere opties er ook zijn. Dat ik ook gewoon met crypto in de winkel kan betalen, weet je wel? Maar dat, is, dat mag ook. dat is ja, iemand die dat bedrijf uh, stopt om uh, dat te doen. Maar de vraag is dus: wil jij dat de overheid met geweld gaat garanderen dat jij kan betalen? Dat je kan zeggen: nee, this is legal tender. I have to pay with my bitcoins. ik wil niet gewoon geen monopolie hebben. Ik wil gewoon dat je zelf kan kiezen waar je mee betaalt. Dat er niet met geweld verboden wordt eigenlijk. En, uh -uh. en, en eigenlijk, hij zegt, ja, dat wordt niet met geweld verboden, maar het wordt, het wordt zo onhandig gemaakt dat je ja, je belastingaangifte moet je natuurlijk alles in euro hebben. Uh -uh. Uh, <coughs> en dat is wel verplicht. En daarmee willen al die bedrijven liever niet dat je het ook met yen gaat betalen of zo. Uh -uh. Ja, ja. Uh. Uh, maar goed, ja, ik, had, um, ik zat in een verhaal, maar ik, oh ja, ik was in, uh, in Oostenrijk en um, daar hebben ze dus dat je als je. Als je wil pinnen, dan betaal je iets van, maar als, als toerist zeg maar, wil pinnen, dan kan je rustig 6 euro betalen. En ik had het in Duitsland dus ook. Dus uh, daar betaalde je ook in één keer 6 euro als je ergens ging pinnen. Maar bij een andere bank is het, is het bijna niks, weet je wel. Maar dan je betaal je op transactiekosten. Ja. ja, contant. Hm. heel veel daar is, ze gebruiken, je, je kan bij heel veel winkeltjes, die kan je niet met een uh, pinpas betalen. Dus dan moet je echt uh, contant problemen. hebben. Ja, wat helemaal vervelend is, is dat als je dan maar 100 euro per keer kan pinnen of zo, of 200 euro per ja, keer. Ja, nou dat eh. was het hele punt, want ik wil dan 50 <kwijnt> euro pinnen en dan krijg je een of andere vage melding van uh, vanwege de drukte op het netwerk of zo. Uh, nou ja, dan 20 en dan is er in één keer geen drukte op het netwerk, dan kun je dat wel pinnen, weet je wel. Dus ze dus, dus dwingen je ook nog eens lage bedragen te... Met, met, met, met, met de hoge transactiekosten, vast... ja, ja, ja. Ja, met hoge transactiekosten, ja kan je niet zeggen, dan pin ik maar in één keer voor de hele, hele vakantie of zo. Nee, nee. nee. Is, Moet je nog uh, elke dag pinnen, bij elke dag zes euro kwijt aan pinnen. Ja, dat kan dan per bank verschillen. Ja, dus ik had even opgezocht op, op internet, van nou ja hoe zit dit dan in elkaar. Maar ja, je hebt dan uh, iets van Eurohub en Euronet of zo, ja, dat, die, die vragen de hoogste kosten. En dan werd er geadviseerd om dan, dan bij een regionale bank, zoals de bank met de S, hoe noemen we dat, sparkassen, of een uh, andere bank te gaan, weet je wel. Uh, dus nou, dan ging ik daar naartoe. Nou ja, 4 euro. Het was een kosten, weet je wel. Ja, weer een half bier Ja, teken. toch ietsje minder, maar uh, dus, uh, ik voel me toch genaaid. Maar dat schijnt dus in Nederland dus ook zo te zijn. Hè? Dus maar, alleen toeristen hebben er last van. Als wij gaan pinnen, dan uh, betalen we dat niet. Maar als een toerist in Nederland bent, betaalt hij ook uh, hoge transacties. Ja, ja sowieso ja. Johan, dat je dus in Nederland, was het tot de jaren negentig eigenlijk heel gewoon dat iedere rekening die je opende, dat was gewoon kosteloos. Als ja, dat jouw persoonlijke rekening was, dan kon je daar alles op doen. Maar dat is in het buitenland helemaal niet zo standaard geweest. Als je daar ja. een rekening opende, nou dan, en ik heb het hier nu ook, ik betaal elke maand, doe ik twee transacties per maand en betaal iets van vijf euro voor een afschrift of zo, weet je wel. Nou, en de, maar dat gaat hier ook allemaal om, om, omhoog. Hè, die, uh... Ja, dat komt nu inderdaad ook. En dan gaan mensen daarover klagen. Maar het is nooit gratis geweest, weet je wel. Het is alleen op een andere manier betaald. Want jij hebt door jouw steun aan dat bankensysteem jouw energie gegeven aan die uitbreiding die er heeft kunnen plaatsvinden met, met het geld en met, en, met alles. Dus, dus kon jij kosteloos gebruik maken van die rekening, omdat jij die schuldvaluta als geld. Ging aanvaarden en, en jouw hele pensioen uh, bij diezelfde bank onderbracht, dacht ze, nou dan geven ze gratis rekening. Maar het, dat, dat het, gratis, het is nooit gratis geweest. Die kosten zijn gewoon nooit op jou verhaald. Ja, en nu en nu wat er nu het van... natuurlijk nog gewoon bij komt, zijn compliance kosten die uh, banken moeten maken om überhaupt in business ja. te mogen blijven. Ja, natuurlijk, uh, en, tuurlijk. En dat, dat zijn de meeste kosten, nu... denk ik. Ja. ja, nu inmiddels wel. Hmm, ja. Omdat heel vaak. Veel... Alle transacties zijn geautomatiseerd en per transactie zijn de kosten ja, gewoon best wel laag. Maar uh, alles, alle toeters en belles omheen die gewoon niet productief zijn, uh, hm. dat, ja, dat kost nu het geld. Ja. En daar moeten ook uh, consumenten voor betalen. En ja, daar, ja. Maar dan gaan ze dus ineens klaar en zeggen... ...ja, nou moet ik er ineens voor... ...het is altijd gratis geweest. Nee, het is niet gratis geweest. Alleen die kosten die werden gewoon op een andere manier doorberekend. Ja, via renteverschillen. Bijvoorbeeld, ja. en weet je wel. Ja. Maar dan hebben ze dus de, ineens... Uh, het ...in hun bol gekregen... ...en dat bedoel ik... Met, de, de, ...er zijn een heleboel van die mensen die gaan dan meteen... ...ik ben ook radicaal op mijn manier... ...maar ik probeer toch altijd nog... ...de logica ergens van in te zien. En die gaan dan gewoon zo... Uh, ja, extreem erin en uh, oh, digitaal uh, is allemaal slecht. Of uh, weet je wel, nou ja, denk ik ja. Uh -uh. Er, zijn, er zitten ook heel veel goede dingen aan, weet je wel. Uh -uh. Overigens, voor de mensen die, uh, die kijken en die, die nog niet weten wie dat mannetje daar uh, rechtsboven in de tv uh -huh. is, dat is Lucas. <laughs> Oei, Lucas. Johan, sorry dat ja? ik het afbreek, maar dan zeggen ze bijvoorbeeld: ja, want dan heb je altijd stroom nodig om te kunnen betalen. Ja, ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar jouw hele leven heb je stroom voor nodig. Snap je? Als de stroom uitvalt, dan heb je nog wel een groter probleem, als dat je niet kan betalen op dat moment. Ja, ja. Dus, ja dat is onze hele manier van leven is daar dat inmiddels op gebaseerd. Maar ja. als dat wegvalt, heel veel mensen weten niet hoe ze moeten overleven. Weet je wel? Hoeveel minuten in jouw Nederlandse ja. leven heb jij zonder stroom geleefd dan? Weet je wel, dat denk ik dan bij mezelf. ja. Nul ik, kom, ik, kom, ik kom serieus mensen tegen die niet eens weten dat melk van een koe komt of zo, weet je wel, dat, uh, die denken dat dat net als coca cola uit de fabriek komt ofzo weet je wel. Ja. Nou ja, het uh, gaat wel <laughs> door een fabriek heen voordat het uh, in de helemaal ja, terecht komt. Hè? Dus, ja, door gepasteuriseerd het gepasteuriseerde. Ja. En, en cola, dat uh, zijn natuurlijk ook, dat is ook ja, Dat hoeft niet trouwens coca, Lucas. Planten, suiker, en melk heb je ook inderdaad soms wel direct van de boer. Ja, ja, ja, ja, en je hebt ook, maar dat is verboden, maar er bestaat ook gewoon rauwe melk. Die onbewerkt ja, recht uit de Volgens is het in ja, Nederland dan... niet verboden is, hoor, maar... Nee? Oh, hm. dat, weet ik nee, niet dat is zeker. in Amerika. Amerika. Hm. Omdat Kom, ja. je dacht ik geen. Krijg ik zou zelfs exacte... een op zoek krijgen voor de uh, verkoop van rauwe melk. Nou, volgens mij overtreed je de voedsel- en warewet omdat je niet exact de ingrediënten kan bepalen op dat moment, omdat iedere koe anders is. Even een slok van wijn nemen. Um... Ik heb helemaal geen bier deze week, jongens. Oh, yeah. ik wel. water aan het drinken. Het is dus niet meer te betalen met die inflatie. Het was spekjes, ja, en... spekjes of bier. En liever CBD spekjes geworden. Liever CBD-thee dan CBDC hè, jongens. Dus ik zit aan de CBD-thee vandaag. Oké, cbd thee okay. <laughs> <laughs> Zul je Zul je CBD ook. <laughs> <laughs> cbd thee ja, dan dus moet je even uitleggen voor mensen wat het is. Uh, cbd -thee. Ja, Voor degenen de die niet weten wat het is. Nou oh ja, ik heb hier. Uh, ik zal het even bijpakken. Dan verkopen ze ook gewoon in Servië. Dus ze uh, is allemaal niet illegaal. Uh -huh. Ik ga speciaal even uh -huh. het pakje erbij halen. Om, ja, daar heb ik die gekocht. Kun je het zien hier? Met de plantjes erop. Nou, ik, uh, het valt weg door het Oh, Ach, dan moet ik zo voor mijn gezicht. Het oh, ja. is een beetje te zien, inderdaad. 10 euro voor dat pak wat ik hier vast heb. Dus het okay. gaat helemaal nergens over. Maar ja. Het komt van, uh, van hennep? Of, uh... Ja. Okay, van Je hennep wordt heel doen. rustig van. Heel rustig. Ja, dat heb ik wel nodig met vrijheid radio. <laughs> <laughs> zo druk. Uh -uh. Um, de gemeente Utrecht. Uh, we hebben dus volgende bericht. Beslist vanaf 2025. Uh, oh nee. Uh, bes oh nee, de gemeente Utrecht beslist. Dubbele punt. Vanaf 2025 vuurkorven in de tuin verboden. dan weet je dat je een vuurkorf moet kopen en gewoon ja. lekker gaan sopen. Ja, dan kan je natuurlijk. wel wilde de buren worden aangegeven. En dat ja. de politie daar komt. En zegt: hey, wat moet je nou, jongen? <laughs> Deur <van> de vuurkorf. <laughs> maar ik vraag me af in hoeverre dit soort wedstrijden worden nageleefd. Maar het zal wel gebeuren als, als, inderdaad, in ja, als, de, als de buren bellen van: hé, hey, de buren hebben een vuurkorf in de tuin staan. Illegale vuurkorf. Maar die menen daar last van te hebben, het klimaat te voelen opwarmen, dan, uh, dan kan het waarschijnlijk uh, dat ze hem opbellen. En dat zijn ook typisch de mensen dan waar de politie wel langs durft te gaan. Hmm. Omdat uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, hele gedwee. Uh, bezoekjes, waarbij rustig een boete opgelegd wordt. En, uh... maar Peter, jij wat in de buurt van. Uh... Ik denk dat ze dan ook altijd eerst even langs gaan bij de mensen die hebben gebeld. Oh, heeft u gebeld? Ja, waar is het dan precies? Mm -hmm. Oh, dan gaan we dan nou, nu even voor opbellen. Dat, dat, dat hoeven ze niet te laten weten. Je kan niet altijd weten wie je heeft gebeld. Nee, oké. Okay. Maar ik denk dat degenen die bellen wel hun naam vertellen. Die willen dat het opgeschreven wordt. Maar dan zal het niet worden medegedeeld aan, uh, aan jou. Nee. Nee, oké. Okay. Niet dat ik... Ben, niet, ga je er nou vanuit dat ik met die vuurkorrel verloop te stoken dan? Je kan ja. ook bij, bij, bij, bij, een, <laughs> kan ook bij een, een buurman die je niet mag, of zo. Of bij iemand die je niet mag. Als je ziet dat het ja. niet thuis is, dan plaats je gewoon een vuurkorf in zijn tuin en dan bel je de politie op. Dat <laughs> <Ja. Ja. laughs> je van de YouTube, zo anders van, eh, Vrijheid Radio YouTube filmpjes. En dat we dan heel de, heel de winter lang vuurkorven in Utrecht gaan plaatsen. Maar kijk, en dan of alle raadsleden zitten van partijen die we niet zelf. hebben. En dan gaan we een vuurkorven in de tuin plaatsen en dan is die wet zo weg. <laughs> zelf de politie bellen, Johan. Hm? Zelf de politie bellen steeds. Dan zet je die vuurkorf neer en dan bel je meteen de politie zelf. Ja, maar en dan hou je, je bij hem bij snel al... weer weg. En dan zeg je: Nou is dit niet meer. Nee, bij allemaal GroenLinksers zetten we al een vuurkorf in de tuin, bellen de politie op. Is die wet zo weg? <laughs> <laughs> nou, er is zo'n programma, ik weet niet meer, Jaren uh, jaar geleden was gezien. En dan ging ze de meest gekke wetten opzoeken. Bijvoorbeeld dat je niet verder van de supermarkt mocht zijn met een winkelwagentje dan uh, 500 meter of zo. En dan gingen ze dat uitmeten en dan stonden ze 501 meter van de supermarkt vandaan. En dan werd er gebeld. Ja, ik, ik wil een overtreding melden. En, uh, dan, uh, maar de politie kwam daarvoor nooit langs. Uh, voor al dat soort uh, dingen. Maar dat wilde ik ook net zeggen. Jij, jij komt wel eens in een Utrecht hè? Ja. Ik ook. Ik werk er. Maar um... Ja, ik weet niet of ik het verkeer wel eens heb gemerkt. Maar uh, iedereen heeft schijt aan verkeersregels daar, weet je wel. Dat uh, is ja. gewoon uh, een voorrang, je, uh, wat je noemt wat, uh, je kan die haaien die tanden op de weg. Nou, niemand uh, houdt zich daaraan, weet je wel. Dus uh, door ja. rood rijden, noem uh, mm. maar op. Het is uh, een en al energie, dus het is op zich wel geniet als je een beetje anarchist bent. Maar, uh, <laughs> maar daar, daar, daar, zie je de politie, doet er helemaal niks aan. Maar dan, dan gaan ze wel achter dit soort dingen aan, weet je wel. En wat raar is dat je dan ook ziet van uh, heel triomfantelijk, zeggen ze, de partij van de. Wat is het hier? GroenLinks Utrecht, voorstel aanpak houtstook aangenomen. Zo net koos de gemeenteraad voor schonere lucht in Utrecht. Door inzet van ons P van de. En van ons en Partij van de Dieren Utrecht is houtstook in de buitenruimte in Utrecht niet langer toegestaan. Een letterlijke opluchting voor tienduizenden Utrechters. Maar ze denken ook echt dat ze met zo'n wetje dat het dan. Uh, Geregeld is. Als, als ze, eh, ze hebben een wetje gemaakt, dus het is weg. Nou, ja. ze, en er zit een apparaat achter en die zorgt dan dat het ook allemaal uh, weggaat. En ik denk dat dat apparaat ook steeds gefrustreerder raakt van de grote onzin en de onvrede. krijgt ook steeds meer onvrede bij burgers die daarmee ja. aankomen. Aan de andere kant nou, is de bekeuring, kunnen ze wel met miljoenen aan. Dus ja. Ja, maar dat, dat gaat andere natuurlijk allemaal automatisch. Uh, ik denk, als er, een, als er een mens tussen zit, dat dat nog het, problematisch, het meest ja, problematisch dat er is. Een, uh, een, een soort, soort radar droom komt, die dan uh, dat detecteert ja, ja. en dan automatische bekeuring stuurt op basis van je GPS. Ja, en dan bij niet betalen gelijk een verhoging van uh, 50% of zo. Uh. Ja, en 9 euro transactiekosten. Ja. Weer ja. <laughs> <I> ideal. <laughs> ja. Er zit niet één uh, karen in die partij voor de dieren. Dat valt me wel op. Ik had verwacht dat het toch wel een karen zou zijn als ze zou zitten. Uh, uh, uh, uh, oh, wacht, het is GroenLinks. Sorry, ik heb zijn partij van dieren. Maar... Beide? GroenLinks. Oh, die hebben, samen hebben samengewerkt om dit geweldige doel te bereiken. Hoeveel dieren worden mee gered, dan? Het wordt respect. steeds schoner, respect. maar steeds onleefbaarder ook. Ik denk dat. Dat er, ja, die, wat, je, wat je in Amerika al ziet, dat er steeds meer mensen uit die grote steden wegtrekken. En dat er alleen nog maar homeless figuren achterblijven. Ja. En ik denk dat, uh, dat, ja, dat dat in Nederland ook met die grote steden gaat gebeuren. Maar mm -hmm. ja, ik merk wel dat het steeds meer op zo'n uh, zo San Francisco begint te lijken. Hebben jullie ook doels, al van die Oekraïne kampen? Hebben jullie ook al van die kampen met, uh, met vluchtelingen? Nee, nee, nee. Ze krijg hier gewoon een, uh, vaak heel snel een huis toegewezen en zo. Oh. Want, maar in Amerika heb je nu hele grote groepen vluchtelingen. Die zijn dus door die grensbewaking uh, heen geslopen. Mm -hmm. En dat zijn echt gigantische hoeveelheden. Die zijn zo over heel Amerika aan het verspreiden. Maar die trekken dan allemaal weer samen in die steden. Dan krijg je ook hele ghetto's met vluchtelingen. Die uh, nee. ja, zeg maar een beetje bedwaald rondlopen. Ja. Het mooie ja. daarvan is wel weer dat, uh, dat die, grote, die burgemeesters van die grote steden, waar allemaal bij zijn, een, uh, en, uh, hoe heet het ook weer, sanctuary city voor vluchtelingen. Ja, voor en die bellen voor voor allemaal op van, uh, naar al die landen van, alsjeblieft, kom niet naar Amerika, nee, kom ja, niet meer naar uh, onze stad. Er zijn geen sanctuary stad meer. Uh. Die zijn allemaal gedraaid, zijn ze. <laughs> uh, uh, uh. Nu, het hun, nu, nu, u zei zelf in de problemen komen, hè. daarvoor. Toen alleen Texas en Nevada en zo In de problemen zaten Toen zal het zijn woord wezen waren het asociale extreem En nu ze zelf in de problemen komen Dan is het opeens uh, Wel, wel uh, toegestaan om zo'n mening te uh, hebben ja. Ja. En, uh, wat, wat je daar wel ziet Inderdaad naar de grote stad Maar je hebt ook mensen die hebben familie En uh, die regelen onderling wel uh, Dat dat allemaal goed komt er zijn ja, nog nog steeds eenkele... van de mensen die ja. geen familie al in de US hebben... die gewoon ja. moeite hebben om ergens een plek te vinden. Maar uh, je ziet daar ook wel dat sneller uh, dat, dat mensen toch snel wel een baantje vinden ergens... illegaal en uh, ja. dat die niet niet supergoed verdient... maar waar ze mee wel de eerste stap kunnen zetten op weg naar gewoon een, een normaal leven. Dus ja. op zich gaat dat... Het is niet alleen kommer en kwel daar. Uh, met die ja, vrienden. maar wat is, Dat is, vind ik nou een goede om op in te haken. Want wat is dan een normaal leven? Ga je dan leven als een Amerikaan en is dat dan normaal? Want daarvoor zaten nee. die mensen gewoon lekker in de jungle hele dagen te genieten van de buitenlucht. En, oh, en dat was ook... Die uh, die uh, die ja, ze zullen niet voor niks uit Venezuela zijn weggegaan, denk ik. Dus, ik weet niet meer wat daar precies aan de hand is. Maar het zijn wel heel veel Venezuelanen inderdaad. Uh, uh, die die kijkers... eten toch... Uh, dat is toch zo'n plaatje ook van Chavez. Uh, uh, uh, how it begins, you will have free healthcare. How it ends, will the zoo animals be eatable? <laughs> <laughs> <laughs> Or will, will rabbits save the, the, the Venezuelan from starvation? Een <clears throat> genuimie kan hmm. je beter niet uh, doen, want dat is uh, heel veel bot. De <laughs> <It's>, uh, <laughs> yeah. uh, weet, dan weet Kun je daar geen snoepjes van maken als je het dan helemaal verkruimelt? Ja. Nee, je kan beter vogels uh, afschieten, want dan uh, kan je meer vlees uit halen. Dus, uh, oh. ja. uh, Konijnen is echt heel veel bot, Dat is echt uh, een grote ellende. Ja. Je moet aan de donau gaan wonen, heb je elke dag vis. Ja, uh, oh, vis inderdaad is ook wel goeie. Hangt ook wel af van welke vis, je moet geen koeie uh, hebben. Dat is, ja, uh, ja die, diegene die je weet te vangen, he, Johan. Ja. Ja. Nee, ja, maar goed, ja, nou, een Quickie kan je alleen in Suriname krijgen. Maar dat is heel veel, veel gratis. Dus dat. dat is echt uh, bijna alleen maar gratis. Bijna... <laughs> nee, maar goed. We, we, we... Ik wil nog even een tips geven. Een kijktip. Uh, Bolton Bankrupt, die ken je wel, hè? dat YouTube-kanaal? Ja. Die, ook... ja, die gaat, die, die gaat ja. nou van de Venezuela die, die hele route naar ja. uh, Amerika <laughs> over land. Mm. Ja. Ja, ja, je hebt een, een heel stukje uh, tussen Colombia en uh, Panama of zo. Dat is een Darien echt yeah. jungle is dat. Dus ik ben wel benieuwd. Volgens mij gaat hij dat stuk ook doen, maar uh, ja. Dus, uh... ja, daar uh, was hij blijven steken. Hij was een Medellin blijven steken. Maar dat Medellin zag er ook al uit. De volgende aflevering dat dat uh, spannend ging worden. Dus... Uh... Uh, ja, ik weet niet, is er het al deel 2 al uit of zo? Toch niet. Ik, weet, ik heb afgelopen, week, afgelopen weekend deel 1 gezien. Ja, inderdaad, die heb ik ook gezien. Ja, ja. Oh, ik wist niet dat hij in Berlin was. Ik wist wel dat hij in Colombia was, maar. Uh, ja, dat was ja. een volgende stop. Dat was niet net aangekomen. Ja, uh, uh. ja ik wist niet welke plaats hij is. Ik had dat niet zo erg gevolgd dat ik uh, wist welke plek het was. Maar goed, uh, dat doet er ook niet toe. Maar uh, even wel een kijktip. Uh, want dan kun je, weet, kun je zien hoe die immigranten uh, doen. En een kookcash is ook een keertje, maar dat is al een paar jaar geleden. Is hij ook gewoon een keertje naar Mexico gegaan en is hij geprobeerd de Amerikaanse grens illegaal over te, over te steken? Dus uh, die heeft dat ook een keer gedaan. Maar dan gewoon vanuit Mexico. Dus, uh... Ja, nou, wat ik bij uh, and Bankrupt wel grappig vond, en, of een grappige constatering: uh, dat in Colombia dus de, de, de restaurantjes en zo, het eigendom zit bij de Colombianen, maar het werkvolk is, zijn dan de Venezuelanen geworden. Oh, oké. Okay. Ja, die... ja de aan het werk zijn. Oké. Okay. Dat vond ik ook ja. wel een interessante constatering. Ja. ja, er waren sowieso al heel veel Venezuelanen overgevlucht naar de omringende, omringende landen. Dus, uh... Ja, en er was ook nog zo'n uh, gezin wat naar Ecuador wilde. Oké. Okay. Op de weg was er naartoe vanuit Venezuela. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou, interessante aflevering. Grappig dat je me ook hebt gezien. Ja, ja, ja, ja. ja het is. Uh... Kijken kijk hem wel vaker eens. En we hebben hem wel vaker genoemd in de uitzending. Dus, uh, okay. ja. uh, Benjamin, hij het Benjamin. Oh, heb ben ik zijn achternaam even vergeten? Dat is de echte naam. Dat weet ik ook niet meer. Ja, ja. Um, even kijken, ja, daar komen we naar het volgende bericht toe. Dat is een uh, Mokerslag voor Meta. Dat is uh, de bedrijf van uh, Mark Zuckerberg, wat Instagram en Facebook onder andere heeft. En de WhatsApp. Um, Instagram en Facebook mo moeten stoppen met uh, persoonlijke reclame. Hoezo? Omdat Europese privacywaakomt. Ja. <laughs> dus uh, daar krijg je of een betaald lidmaatschap. of je krijgt uh, ongedoegesneden reclame. Willekeurige reclames voor maandverband ja. en zo. Uh, ja. En daar moet je dan de Europese uh, privacywaakomt dankbaar voor zijn. Die, die zijn natuurlijk wel uh, helemaal onboord met een uh, Europese ID. En allerlei staatsspionage. Uh, maar <coughs> dit soort dingen, wat eigenlijk je leven alleen maar beter maakt. Mm -hmm. Daar gaan ze dan uh, hard op in. Mm. Nou, ik zag wel uh, dat je dat, dat we nu bij Facebook of je gaf toestemming voor uh, persoonsgebonden reclames. Of je ging een abonnement van 12 euro per maand kopen. Ja. Dat is de keuze die werd aangeboden afgelopen week. En dat is ook prima, hè. Ik bedoel, je betaalt met je persoonsgegevens. En als, je, ja, als het verdienen van geld met persoonsgegevens als dat moeilijker wordt gemaakt, ja, dan is de enige andere keuze dat je zelf gaat bepalen, betalen voor een dienst. Dus, maar de vraag is of meta uitvaard? hier nou van af is. Hè? Want nu zeggen ze, ja, we hebben toestemming gevraagd en zijn oké, okay, maar. <coughs> Als iemand mij minder dan het minimumloon betaalt. En, uh, en de overheid zegt. ja, dat mag niet, je mag niet minder dan minder loon betalen. en ze zegt. oké, okay, ja. we zullen hem even toestemming vragen. Uh, Peter, ben je akkoord met een uh, loon van dit? Uh, ja, zeg ik dan. Ik ben akkoord mee, uh, want ik wil daar werken. Ja. dan zijn ze nog steeds strafbaar. Want, uh, want je, je mag gewoon geen contract afsluiten. buiten dat uh, framework van de overheid. Ja, ja maar de kern van de AVG is op zich bijzondere verwerkingen... van persoonsgegevens gewoon mogen... als je daar... een toestemming voor hebt gegeven... en de omschrijving... van wat waar je toestemming voor geeft... duidelijk genoeg is. Dan maar is dit de AVG? Want dit is, uh... is... AVG ja. Dit is de Europese Comité... voor Gegevensbescherming... EDPB. Ja, maar ze hebben niet... Uh, wat ze hebben verboden is eigenlijk... persoonsgebonden reclames... Uh, zonder dat je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Oké. Okay. Ja. ja. goed. De andere manier om daar dus uh, omheen te komen is betalen. Mm. Of daar wel nadrukkelijk toestemming voor geven. Overigens, denken jullie dat Facebook per Europese gebruiker 12 euro per maand verdient? Ja, dat Wat? moet het ongeveer zijn. Hè? Dat zal het ongeveer nou, zijn, als ze dat uh, tegen elkaar afweren. Er zitten ook belastingen natuurlijk oh. op, hè, op die 12 euro. Er zitten ook... Uh, BTW op, bijvoorbeeld Nederlands tarief voor Nederland en Duits tarief voor Duitsland. Ja, oké. Okay. Dus dat betaal je al, dus nee, dat is sowieso minder. Nou, je krijgt geen persoonlijke reclame dan, maar dan krijg je wel algemene reclame. Maar geen reclame, volgens mij. Nee, reclame. dan krijg je volgens oh, okay. mij je, betaald, oh, dan ben je reclamevrij. Okay. Ja. ja, reclamevrij. Oké. Okay. Uh, 10 euro per maand. Ja, En dan ook met dit weer, hetzelfde als met dat digitale geld. En dan gaan er dus op, op, op Facebook zelf bijvoorbeeld, of op andere social media, gaan mensen dus helemaal los. Oh fuck you Meta, want je wil nou 10 euro per maand, je denkt toch niet dat ik dat ga betalen. Nee, Meta wil dat niet. Het wordt jou Door de EU wordt jou dat mogelijk ja. gemaakt. Ik heb hier helemaal geen 10 euro per maand die ik hoef te betalen in Servië. Het is mij niet... Uh... Ja, maar je hoeft niet te betalen, maar dan moet je wel afgeluisterd worden, zodat ze persoonlijke reclame naar je toe kunnen sturen. Nee, spuren. nee, nee. Buiten de EU heeft helemaal ja, oké, okay, ja. maar ja, dan word je afgeluisterd met persoonlijke reclames. Oké, okay. ja. dat is toch Facebook of niet? Dat weet toch iedereen ook die op Facebook zit. Ja, nou, ik kon, dat nog, kon nog heel vaak dat ik de mensen heel verbaasd van, wat raar. Ik had toevallig laatst over dat we een nieuw bankstel wilden kopen. Uh, had ik met mijn man besproken. Om in één keer ik allemaal reclame voor nieuwe bankstellen op Facebook te zien. Ja, hoe hoe nou, kan dat toch? Ik zeg, ja, ja. Facebook luistert je af. <laughs> ja, maar dat wisten ze nog niet. Dus, uh... Nee, ja, hetzelfde met al die mensen die, uh, die, die, die zo'n uh, Google uh, Siri uh, installeren. Ja, Weet ja. je wel, Siri, doe even mijn lampen aan. Nee, ja, Siri het... is van Apple, uh, vriend. Oh, welke is dat dan? Die, Hey Google. Oh, zeg je dan gewoon Google? Oh. Ja, dat Ik heb ze niet, de... die kastjes. Maar nee, dat is ook ik... gewoon een afluisterapparaatje in je huis. Dat is een microfoontje, die staat altijd aan. Want hij, ja. En of jij nou Siri zegt of niet, daar reageert hij dan uh, anders op. Maar dat microfoontje, dat hangt er gewoon. Dus je vrouw de hele tijd voor kankerhoer uit schuilt. Dan krijg je allemaal reclame voor de... Prostitutie en zo, escortservice. Nee, dan krijg je de hele tijd van die stokken van zelf. Nee, tegen huiselijk geweld krijg je de hele tijd van die volgende. Oh, die, die, ja. die herscholingscursus. Ja. Nee, ja, goed. Ja, is dus inderdaad, mensen zien heel vaak niet. Ja, we hebben in de tien jaar dat we dit al doen, hebben we hebben heel vaak van dit soort berichten gehad. Weet je, kan je nog herinneren dat Google zo'n mega boete moest betalen? Ja, maar het kan toch niet zo blijven Johan dat, ja. dat mensen het gewoon niet begrijpen en dat, uh -uh. Ze, dat ze gewoon dom willen blijven en de hele tijd uh -huh. alleen maar willen klagen zonder dat ze uh -huh. zelf ze denken van: ik zal er eens even wat aan gaan doen dat het me de volgende keer niet weer uh -huh. overkomt dat, je, mogen, even, om de zin af te maken dat, uh, jaren terug hadden we het bericht dat uh, Google die moest toen een mega boete betalen en, uh, nou ja, en sindsdien krijg je allemaal reclame bij, uh, bij, uh, bij YouTube weet je wel Mm -hmm. Het is gewoon een gevolg daarvan. Ja. ja. Ik bedoel, dus, uh, dat je al die ads krijgt uh, bij. Uh, ja. ja. Wat ook die... wel opvalt, want ik heb wel een premium abonnement van uh, mm -hmm. YouTube, uh, is dat je wel steeds meer dat die, uh, dat die artiesten zelf of die, die makers zelf ook nog advertenties toevoegen. Dat valt. Ja, de, wel. Ja, die kunnen dan verdienen, maar dat was geloof ik eerst. Kon je de, als er wel reclame, dan kon je er zelf aan verdienen. Maar op een gegeven moment was het van uh, er kwam er ook gewoon reclame omdat Google de boete moest afbetalen. Wow, dus, uh, oké. Okay. Ja. Het werd mij te irritant. Ik vind YouTube wel echt oké okay qua amusement. Dus ik ben gewoon voor premium gegaan. En daar uh, ik heb uh, Brave, dus uh, ik, ik zie geen reclame. Nee, maar dat is niet meer waar. Want zij hebben deze week hebben ze hun adblokkige policy hebben ze aangepast. Oh, ik weet niet. Dan moet ik nog even kijken. Want volgens mij heb ik nog bij Brave nog steeds geen reclame. Oh, oh, maar Brave oh. die betaalt YouTube. Hè, met die Brave token. Oh, dus Dat, dat, dat is de hele, hele gedachte erachter. Dat, uh, de, de, de, dat zeg maar adverteerders. Die uh, worden gecompenseerd. Uh, met die Brave token. Uh, voor de reclame die ze uh, niet kunnen laten zien. Via Brave. Dus die mijn Opera browser in. heeft ook een adblocker ingebouwd. Ja dan, dan, dan werkt het niet. Hè. Mijn YouTube werd op een gegeven moment. De afgelopen week afgesloten. Ja, dan moet je Brave gebruiken. <laughs> Zover geen... ik weet, heb ik, ik heb deze week nog steeds geen reclame op YouTube gezien. Dus, uh, hm. ja. Nee, maar goed, um, even kijken, dan gaan we naar de volgende toe. Uh, trouwens, heeft iemand nog het presidential uh, debate gekeken? Is, nee. wat, daar hebben we nog niet over gehad. We hebben ook geen bericht over. Was het dan iemand, een debate? Ja, uh, ik heb iemand die, het, uh, die er vlag over deed. Uh, ja, de uh, meest het meest spraakmakende spraak. was eigenlijk wat, uh, Vivek Ramasha, uh, Ramashami. Ja? Die, die noemde die, uh, die, hoe heet ze ook weer, die Vicky, Nicky, uh, Haley. En Nicky Haley, ja, die, die, die, uh, die noemde ze Dick, Dick Cheney on three inch heels weet <laughs> ja. ja. je dat daarom? Dat was ik was eigenlijk ook wel naar. benieuwd, dat ik heb het niet gekeken, ik zag wel lukker Dowski, die uh, die kondigde het aan, die was dan uh, voor het gebouw aan uh, mensen aan het interviewen en zo, dus dat, dat zag ik even daarna ging ik slapen, maar de dus ik heb dat debat niet gezien. Toen ik s ochtends wakker werd, zag ik op uh, Twitter uh, allemaal mensen zeggen dat Vivek de winnaar was van de. Ja, hij viel ook de host aan van de, uh, uh, MSN, ja. nee, uh, NBC of zo is het geloof ik. Hij zei: Ja, jullie hebben, jullie hebben twee jaar lang een Russian hoax, uh, uh, Russia Gate, lopen pushen. En uh, dat is allemaal nepnieuws gebleken. En, uh, mm -hmm. uh, dit had eigenlijk gehost moeten worden door uh, Joe Rogan. Uh, en Tucker Carlson en nog eentje zo had hij daar bij oké. Okay, okay. dat, dat waren eigenlijk de highlights volgens mij de woorden, uh, uh, wat ik zo hoorde heb maar wat ik, Trump ik, was er ik dus heb... niet bij als ik het goed begrijp nee. ja, ik die, heb... die vond zich te minder <tog> en ja, de of, commentaar die ik hoorde die hadden die zaten te kijken met een, met een Trump uh, impersonator erbij... die commentaar zat te leveren... Dat was wel leuk... Ja, uh, it's a great... maar <laughs> ik denk dat de, de volgende president wordt... Trump en vice-president wordt... Uh, Vivek uh. Ja, het, uh, je Dank weet ik. het niet... Uh, denk dat die hele verkiezingen... Die, uh, ja, ja. en er werd ook commentaar gegeven... op die republikeinse... dame die... het uh, die National Congress voorzet... Die, daar, daar zei hij ook van... Uh, nou, ik, ik geef een spreektijd graag op als hij uh, hier naar voren wil komen om er ontslag aan te bieden. Want, uh, <laughs> want dit is, uh, je verliest hier, je verliest daar. Uh, dus, uh, ja, het is diep triest van de Republikeinse. Ik denk inderdaad dat er wel zuivering nodig is binnen die Republikeinse partijen. We willen dus ze een beetje verder komen. Want uh, ja, er waren voor de rest allemaal warhawks die erbij zaten. Hè? Dus één ja, grote uh, warhawk toestand. Uh. Er wordt nog niets veranderd sinds dat Paul daar uh, meedeed. Nee. <laughs> Dus jullie waren op elkaar ja, heen En ja, is ook niet helemaal. Uh, oorlog, nee, hè? He? Dus, uh... nee, nee. Maar hij, bij, hij was weer bij Dave Smit. En dan had hij weer. Ja, Dave Smit had ook een beetje gezegd: van oké, okay, die kunnen we ook al afschrijven. <laughs> ja, nou, zat hij er weer. Had uh, een beetje gas teruggenodigd. Ja, ze hebben het recht om zichzelf te verdedigen. Maar Amerika moet zich er totaal niet mee bemoeien. Dat was een beetje oh, het idee. Ja. En, want het is natuurlijk ook zo dat al die landjes. zodra Amerika zegt: wij staan achter jullie. dan beginnen ze ontzettend uh, op te voeren de agressie, hè? Want dan, nou, nou we hebben een grote broer achter ons met vliegelijk schepen, nukes en tech uh, helikopters. En nou kunnen we onze tegenstanders flink, uh, flink de grond inrammen en uitroeien en zo. Uh, niemand kan ons iets maken. En, en normaal, als je zo'n grote broer niet achter je had staan, dan zou je misschien nog even nadenken van, uh, ja is dat nou wel slim? Uh, ik zat er net te lezen van Israël bijvoorbeeld. Het schijnt dat er heel veel doden nou, van, die, van Friendly Fire kwamen bij oktober 7. Hè? Omdat die, die, uh, die attack helikopters, dat zijn weer van, uh, van die Wikileaks beelden. Dat ze mm -hmm. gewoon, uh, ja dat ze, ze gaven zelf toe dat ze eigenlijk niet konden onderscheiden wie, bij dat concert wie nou de Hamas terroristen en wie nou de feestvangers waren. En dat oh, ze gewoon oh. maar lukraak uh, uh, overal op schoten. Mm. En de, je ziet ook van die beelden... Inclusief eigen basis zelfs. En settlershuizen, Want dan kregen ze berichten binnen. Ja die zijn overgenomen. Hè? Boom. Gewoon opgeblazen. En uh, <tiek> ja. Er is ook zo'n parkeerplaats van al die auto's. Van die concertgangers. Mm -hmm. en, die, en die auto's die zijn werkelijk helemaal uh, uitgebrand. à la uh, uh, Hawaii-achtige toestanden. Van gesmolten toestanden. En, en dat soort wapens hebben die lui niet. Die met een, uh, met een uh, hangglider binnenkomen natuurlijk. Die hebben geen... Geen dingen om, om een wagenpark te smelten. Dus waarschijnlijk zijn ze gewoon zo blind losgegaan Want oh, die zitten overal, zitten Hamas misschien gewoon alles op, op alles wat beweegt en ze hebben er, waarschijnlijk een groot deel van de eigen mensen doodgeschoten. Ja, het kan ook zo zijn. Dit is maar een speculatie, zeg ik even, even erbij. Maar uh, dat uh, is ook -tijd. tijd. Het is ook speculaastijd. Dus ja, het speculaas -tijd. Uh, ik, ik ga zelf nog steeds vanuit de, de theorie dat Hamas gewoon control position van uh, Likud is dus uh, gewoon uh, Netanyahu die heeft uh, vanaf 2006 tot 2019 is dat, dat is wel bewezen hè, dat de Hamas gewoon gesponsord is door Israël mm -hmm. en ik heb zelf het idee, ook het vermoeden dat, dat Hamas ook gewoon een, uh, een controlled opposition is van Israël zodat ze een reden hebben om daar te bombarderen er dus, uh, ja. ja, was een mooi verhaaltje over dat, er, ja. dat er het Ben-Gurion plan was om een, een parallel voor het Panama kanaal aan te leggen, want het is nou onder Egyptische controle ja. en, het, en uh, <coughs> ja, die vangen daar heel veel geld voor maar die kunnen ook, uh, ja, er is een verdrag waarbij staat van uh, na de, de, de Zesdaagse oorlog was dat denk ik, van ja, Egypte mag controle overhouden, maar ze moeten iedereen doorlaten vriend, vijand, uh, oorlog maakt niet uit, ze moeten alles doorlaten ja. Ja, dat ze dus van de Cine... Uh, ja, dat, van, uh, van God dat is dat ook alweer bij... De Nagef-woestijn... Uh, de nee, de Megaf-woestijn, ja. ja. Dat ze daar doorheen, maar dan moeten ze bij Gaza... Ja. Eigenlijk... Uh, de, zee op, de, de zee op. De zee. Nee. Ja, en dat het dat idee zou zijn om dat helemaal plat te gooien... En dan uh, zo'n kanaal daar neer te leggen. Ja, uh, wat wel grappig ook is... Uh, in Eilat, uh, bijvoorbeeld... Daar komen best wel veel... Uh, of daar, daar zijn er ook gewoon haventerminals voor zeeschepen. En daar worden dan ook auto's uitgeladen en die gaan dan allemaal op autotransport richting Haifa. Tel Aviv, volgens mij Haifa was dat. En daar worden ze dan weer op schepen geladen omdat dan wat goedkoper was voor, uh, voor de transporteurs dan via het Suezkanaal te varen. Mm -hmm. Dus zelfs, ook al is het mm. kanaal er niet, dan rij je gewoon als een dolle vrachtwagens heen en weer tussen, tussen Eilat en Haifa om auto's uh, heen en weer te brengen. Ja, ze halen ook 6 miljard op met dat kanaal. Maar ik voorspel wel dat als zij een parallel kanaal neerleggen, dat de prijs enorm hard gaat dalen. Want uh, uh, dat betekent dat... Uh, ja, de kosten zijn natuurlijk enorm laag. Het enige is dat, er, dat ze een, uh, een natuurlijke monopolie hebben erop. Maar als je er twee hebt, dan, ja, dan kan je de kosten enorm omlaag doen om maar wat business te trekken. Dus mm -hmm. ik, ik verwacht dat uh, ja, dat... dat dat je niet moet denken, van nou. Ik, ik eh, leg er een tweede kanaal aan, dan haal ik ook 6 miljard per jaar op. Dus ik kunnen het kanaal niet zo maken dat het gewoon even net langs Gaza gaat of zo. Kan wel, maar dan is het geloof ik weer 150 kilometer langer of zo. Uh, dan nee. moet je een noordelijke bocht maken naar Israël toe. Ja, uh, maar je kan het wel oplossen door gewoon te compenseren en um, banen te geven. Ja, inderdaad. <laughs> ja, ja, in ieder geval, die je... die, die, uh, in ieder geval, mijn, mijn speculaartstheorie was dan dat. Uh, in dit geval dat ze dat uh, Israël gewoon zelf uh, alles erger maakt weet je wel, dus die Hamas die gaat daar dan uh, inderdaad naar dat festival toe om daar wat uh, slachtoffers te maken en de rest doet dan Israël uh, zodat zij uh, de Palestijnen de schuld ervan kunnen geven en dan hebben ze weer een reden om uh, bommen te gooien daar, want uh, ja wat, wat ze eigenlijk willen is gewoon iedereen eruit roeien ja nee, dat zouden ook allemaal kunnen ja. Maar dat, ja dat weten we allemaal niet ja, ja, ja, ja gaza ga is die... eigenlijk gewoon één grote concentratiekamp ja, het is eigenlijk hmm. een open-air prison... Uh. Hmm. Hmm. Ja, nee. Uh, in de zin van... Het kan wel een soort trusted traveler uh, zijn... en dan wel met minder poespas uh, de grens over... om in Israël te gaan werken. Ja. En ja, dit is, dit is gewoon echt super statistisch... of uh, super etatistisch allemaal. En, en gewoon hmm. oké. Okay. Hmm. Maar ja, ik begrijp de Israëli's ook wel... In de zin van... Ze, nou nee, Ik ga daar ook niks over zeggen. Ook, want ik ga er alleen maar gedonnen mee. Het is net als in de COVID-tijd. Ja, het, het is gewoon... Je weet nooit... De verkeerde mensen worden altijd boos... Uh, als je er ook maar iets van vindt. En het maakt ook niet zo ja. uit wat je vindt. Want mensen worden gewoon heel erg boos. Wordt ja. altijd iemand heel erg boos. Alleen wij uh, kiezen geen partij. Dus, dus, uh, de Israëli's worden gegijzeld door Likud... En, en voor Likud werden ze gegijzeld door al die linkse uh, partijen. En... Ja, die, die extreme. Uh, hm. extremistische. Mm, ja, en de Palestijnen worden gegijzeld door, de... door, uh, door hun partijen, politieke partijen. En wij in Nederland worden al twaalf jaar gegijzeld door, uh, door, door Rutte. Dus uh, ja. ja. Ja, maar wel op. Hier op een prettigere manier dan. Nou uh, ja, tijdens de coronatijd wel, was het niet prettig, kan. hoor. Nee, Oké, okay, maar dan nog steeds is dat. Is dat als ze de kans krijgen, de als ze de kans daar... zouden hebben, dan zou Rutte hier ook gewoon dezelfde dingen uitspoken als dat uh, net een jou doet daar. Dan zouden ze ook gewoon een, de Limburgers in, in kampen douwen of zo en een nee. bom erop gooien. En een van de extremistische Limburgse club gaat sponsoren zodat iedereen daar achter gaat staan, zodat ze, hij nog meer reden heeft om dat bom op te gooien. Wow, ja, geloof ik maar... En anders doet hij het wel met de Friese. Ja, dus, uh... maar ze, Het ja, wordt maar... meer, steeds meer een DDR uh, hier in Nederland. Dat, ja, dat wel. Ja, ja. En dat is ook gewoon niet oké. Okay. En ja. uh, daar mogen mensen ook best wel even wat bozer over worden. Alleen ja. Ja, mensen zien het gewoon niet, omdat ze kan braaf naar de tv kijken. En, ...de te lezen en ja, daar wordt het niet in verteld. Ja, ik denk dat je in Nederland niet zomaar zo'n vijand uit de hoed kan toveren... ...zoals, zoals de Palestijnen in Israël... ...om je eigen, eigen volk in de tank te nemen. Je kan niet zeggen van ja de Belgen die, die, die, die, die zaten op het punt ons aan te vallen... ...en we moeten de Defensie opga uitgaven opvoeren tegen de Belgen... Uh, ah, de de, er gaat een lang procedure uh, voor, aan vooraf van demoniseren en het geloofwaardig ja. maken. En aanslagjes hier en aanslagjes daar. Russen mm -hmm. misschien wel. Russen, ja. Oh, ja. ja. De libertariërs. Ja, ja lievende mensen. Moeten we ja. ook niet willen. Dus, en dat is antidemocratisch. Vrijheid van meningsuiting ja. is een gevaar voor de democratie. Hoor je ook steeds vaker. Hè? Ja. ja. ja. Want, uh, en ik hoorde laatst, was er ook zo'n verslag. Dat de rechtsstaat steeds vaker in gevaar kwam in Nederland. En dan denk je van, uh, ja dat klopt wel ongeveer dat die rechtsstaat steeds vaker in, meer in gevaar komt. Maar waar, waar dat rapport het dan over had was, uh, het, het Europese stikstofverdrag wordt niet nageleefd. Het Europese CO2-verdrag wordt niet uh, nageleefd. Dus dat waren allemaal van, de, oh. van, de, van die bootlinking dingen waardoor de rechtsstaat volgens hun in gevaar kwam. Maar ja, dat is, dat is ook een grappige term nog steeds. <laughs> <laughs> uh, maar uh, ik heb hier een bericht. Um, iedereen kan uh, ontstoken hartspier krijgen van, uh, oma, van oma'sje tot topsporter. Ja. Ja, kijk, dat ik kijk zo'n, je... zo uh, ik zit over een al voor me, weet je wel. Dat van iedereen krijgt een auto, weet je wel. Iedereen ontstoken <laughs> een ontstoken hartspier. Maar iedereen kan een ontstoken hartspier krijgen, maar als je een prikje hebt gemaakt, heb je 30% meer. <laughs> ja, het, is, het valt gewoon op als dit soort artikelen komen. Dat is er is natuurlijk een topsporter weer in elkaar gezakt aan de hartspierontsteking. En dan vragen mensen zich toch af van, hé, hey, dat zag ik vroeger geloof ik nooit. En uh, dan moeten dit soort artikeltjes komen. Dit is weer een Pagoda-hut-achtige toestand van nee, nee, maar dat kan iedereen gebeuren hoor. Dat, uh, nee, dat ook, ook topsporters ook gewoon uh, die bas dost van nek. Uh, <coughs> maar uh, ja, dat kan, uh, kan iedereen gebeuren. <coughs> dus, uh, het is een donkere maanartikel. Ja. En ik heb het idee van wie schrijven dit soort artikelen nou. Hè? Want het gaat, dat gaat vast niet zo, dat Pfizer bij de Telegraaf komt en zegt. hé, hey, eh. Uh, kunnen jullie even dit uh, doen verdwijnen? Of uh, even een alternatieve verklaring voor aanbieden? Oh nee, dat, uh, dat geven we wel aan uh, Joe. Uh, jo, die, uh, die doet dat wel even. Ik denk dat ze gewoon zelf de kapij aanleveren of zo. Dat, uh, dan hoeven ze ook geen journalisten te hebben bij het Telegraaf. Zo later, het, is, het is gewoon allemaal ingezonde stukken. Van, uh, het is gewoon, gewoon dan denk ik onder de advertentie. Oh. Even, ja. mm -hmm. Mm -hmm. Nee, ze is bij premium. Dit moet je nog voor betalen ook. Ja, oh ja, dat is dus op... inderdaad ook wel raar, ja. Dat zitten nog veel betalen ook, ja. Terwijl het eigenlijk gewoon reclame is voor Pfizer. Moet ik het even uh, opzoeken? Ik heb mm het -hmm. daar premium van. Zij jij kan wel uitzoeken wie erachter zit. Maar misschien kunnen we wel aan de hand van dat de redacteur... De... De... Mar uh, Mar uh, Martijn Mar Scholenberg. Scholenberg. Ja, moet je even kijken wat hij allemaal schrijft. Is hij allemaal van dit soort artikelen schrijft ook over andere producten? Goed, dat is redactioneel werk voor de week, hè. De, ja, ja, de proof is in de pudding de natuurlijk. Dat, we uh, doen het gewoon allemaal live, hè? we doen het niet door de week. Ik <laughs> tot 3% maar die, uh, die prikjes neemt hè? Dat, uh, van de mensen. Dus dat betekent dat, dat in feite ja. beter zijn het allemaal wel. Uh... Ik denk dat er bij die topsporters een, een, een vrij hoog percentage dit prikje neemt hoor. Nog ja. steeds nu denk je? Nee, maar genomen heeft. In het ja, volledig. nee, maar genomen heeft is dus ook heel veel. Maar nu... ...komt er weer, neem het prikje dit jaar... ...want uh, je kan maar beter safe zijn... Uh, ...en geef het ook aan zwangere vrouwen en baby's... ...en die uptake... ...van de, nu is maar 3%. ...en ja. dat hoorde ik ook van die boerla van Pfizer... Die, ...die zei zelf een iets hoger percentage... 7%. dat hangt maar net... ...vanaf welk uh, gebied je neemt, denk ik... ...maar eigenlijk gaf hij toe gewoon dat het... Uh, <coughs> ...dat het heel beroerd is... Nou, er, ...maar er zijn, kijk... ...want die 3%, <lacht> uh, ...mijn... Oma bijvoorbeeld, die heeft het prikje genomen dit jaar, want het werd haar aangeboden via waar ze woont. En er kwam eigenlijk wel een mededeling bij, van ja, als u het niet neemt, dan kan het personeel eigenlijk niet goed helpen met dingen. Want dan bent u een gevaar voor het personeel met de gezondheid. <lacht> nou, Andersom, nou met zijn oma is opeens het gevaar voor de omgeving. Ja, omdat ze dan geen prikje heeft gehad. Dus zo wordt dat dan in verzorgingshuizen een beetje gebracht. Mm. En ja, nou ja waar moet nee, Ik dan denk dat die 3% hebben? ook allemaal in het verzorgingsthuis zit. Ja. ja, denk ik ook. Het is ook een beetje raar. Hè? Ik bedoel, die, die, die mensen die verplegen, die zijn jonger. en dus waarom zou zo'n oud iemand een gevaar zijn. Voor ja. die, die jongere mensen die een beter immuunsysteem hebben. Dat, uh... Ja, ja, ja. Dat is regulering uh, die doorschiet. Ja. ja. Maar als je twee seconden over nadenkt, dan, zit er, dan heb je al zoiets van, nee, hey, dit, dit is niet logisch. Ja. <laughs> Ja, maar wat nou als de universiteit waar al die verplegers naartoe gaan, 100 miljoen per jaar verdient van, ontvangt van de, hoe heet die, Willem-Melinda Gates Foundation. Ja, ik snap wel waar het vandaan komt, dat snap ik wel. Ik bedoel, dat door de oorsprong van dat, maar als je twee seconden over nadenkt als mens, dan snap je ook van, er is een bolsje argument. Ja, maar ja, ik ben ooit met de Igulde gestart, of tenminste, ik ben er niet mee gestart, maar ik heb dat opgepikt, omdat ik zoiets had van, nou, er zullen op een gegeven moment veel mensen gaan nadenken en een keer, maar... Ja. ja, heel veel mensen denken niet na. Ik, nee. ik, ik sta er af en toe ook echt verbaasd van, hoor, van wat de Mongolen allemaal rondlopen. Ik bedoel, ik wil niet echt uh, mensen met Downsteadome bel beledigen, maar... Ik wil nee, het die, zijn vaak, uh... die, kunnen, die kunnen vaak beter... Uh, nou ja, okay, nee, daar zeg ik ook maar niks van. <laughs> Maar, jij bent nog nuchter Ik heb niks gedaan. Ja, cbd thee heb ik op. Ehm, uh. um, even kijken hoor Maar ja, goed, ja, hier hebben we alles over gezegd Even kijken hoor, we zijn we? Oh, dan is het, uh, komen we toe aan de aan rat Ja, ehm um, ja. moeten even de rat halen Even kijken mm. Dat betekent dat je, even kijken hoor. Als de rat komt, dan moet je pas Moet je uit de teken rond Polen heen dieper. Uh, show wil. Oh, wacht even, moet ik eerst even. Zullen oh, die twee handen. weken geleden? Even je kan maximaal één abonnement trouwens winnen. één jaar vooruit. Ja, dus ja, als, ja. Je, als je al een keer gewonnen hebt met het uh, LP-lidmaatschap. Uh, hey. oh, oh, oh. Oh. Dan komt hij te vervallen en dan is het tien Ik was iets snel. Ja. Oké, okay, mensen, degene die al getypt hebben, even opnieuw typen. Dus, uh... Opnieuw? Ja, ik, ik, ik, ik het de stom te doen. Ja opnieuw starten. Oh, niemand, niemand, niemand had, niemand had getypt. oké. Okay. Ja. Uh, uit de plekke uh, ja, en dan uh, kom je op het rat en dan maak je kansen of om 10 euro, uh, sorry, tien uh, egels te winnen, of uh, uh, dat andere was uh, een lidmaatschap van de LP. Ja. ja. En dan moet je in een whisper, soort dus tekstberichtje, moet je echt, uh, hoe, hoe werkt het ook alweer, een whisper, voor de mensen die nog nooit gewisperd hebben? Ja, dan, moet je op jou, dan moet je op de naam klikken in de chat. Ja, en dan, uh, als, je, als je wint, dan zeg je even van, uh, wat, je, wat je graag wil hebben. En, en als je nooit eerder gewonnen hebt, moet je ook even je uh, ego-adres uh, doorsturen. Wisperen in het Nederlands is fluisteren. Fluisteren, ja. Oh, we hebben niet veel kijkers. Uh, oh, oh, ja, er komen, komen mensen bij. Het om de kwaliteit, hè, Johan? Ja, uh, ja, ja. <laughs> nou, met z'n vijven is toch gezellig? Is toch leuk? Ja, ja, uh, ja. Uh, uh. Ik heb zeggen. er een hele fles, anderhalve liter water heb ik er doorheen gedronken tijdens deze. Zo, ja. Ik, uh, ik heb bijna de fles leeg. Is <laughs> het aan een Valpricello trouwens, voor de mensen die het willen weten. Zo, ja. Hebben er nog wortjes bij? Welk, uh, welk merk? Oh. Ja, het is een Valpricello uit... Um... Oh god, uh, het komt uit Verona en... Uh... Ja, Valpricello komt sowieso uit Verona en uit Samarone. Ik, ik, ik, ik kan het net niet goed zien. Er staat er inderdaad een uh, merkje op, maar het is voor mij even te klein om te lezen hoe dat heet. Maar uh, het is gewoon een wijnboer uit Verona. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ja, Volker maar... net als Amarone, komt allemaal uit Verona. Volker is trouwens een vallei, hè? Daar, uh, daar, daar komt de Volker en de Amarone vandaan. Ja. Ja. Um, ik denk ja, dat te... dit het was. Draai even aan het wiel. gewoon een draai geven? Oké, okay, mensen. Ik ga nu draaien. Ik moet even een beetje inzoomen dat ik het goed kan zien wie er gaat winnen. Ja, ik zal even kijken. ook meekijken. Goed meekijken, mensen. Uh, ja, dan ga ik even draaien. Even kijken hoor. We moeten even spin. Oké, okay. daar gaat hij hoor. Oh, wat Oh. Ik moet even zo'n drumroll eigenlijk doen. Hè? Van, uh... ja, die Lucas doet hem. Ja, oh, ik zie groene. Ik kan net niet zien wat het is was het Annabel of zo? Denk het. Anna Elizabeth. Daar zaten. Oh Anna Elisabeth. Anna Elizabeth. Ja. Dat zaten. met een A. Was het Anna Elisabeth? Oké. Ja, ik okay. denk het. Ja. Nou ja, Anna Elisabeth, mocht jij het zijn. Uh, laat even een Whisper weten wat je wil hebben. Een uh, abonnement op de, de, de libertaire partij. Of een. Uh, je mag het ook in de chat zeggen, hoor. Dat mag je ook even doen. Dus, uh, kijk, er wordt dat in de chat gezegd. Ja, yeah, ja. Yeah, Anna Elizabeth. Ja. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, Anna elisabeth uh, laat even weten. De, je mag het ook in de chat even zeggen nu. Van wat je wil hebben en uh, lidmaatschap van de LP of van nevel, dus. ja Dat is een wil uh, antwoorden, denk ik. Maar mij heeft ze wel heel vaak gewonnen. Nou, goed zo. <laughs> ja, ze gaan, uh, ik denk dat ze voor het eind van het jaar wel door het kwartje gaan. Ja, dan een euro toch? Ja, heel uh, Ja. <laughs> Als er eens een keer uh, mensen vriend worden van de i-gulden, dan gaat het vanzelf wel een keer goed komen. Maar uh, het is weer 0,1% inflatie dit jaar, dus uh, ze hebben het niet in de gaten. Maar hoe uh, dat hier de, Mag de magical multiplier van de Lord May Maynard Keynes. Dat is het volgende artikel. Iemand die heeft een heel go hele goede reden waarom 2 plus 2 5 is. Uh, jullie mogen het even. Uh... <laughs> Je mag het even analyseren. Nou, hij heeft een uh, tweet geplaatst waarom 2 plus 2 5 is en waarom dat klopt. En dan moet je doorklikken op de tweet. Maar dat is niet echt de tweet. Twitter dialoog, oh, okay. ook niet. Uh, de, de man van uh, Elisabeth is al, uh, is al lid van de LP. Dus zij uh, wil gewoon uh, EFL's hebben. Ja, is een goede reden. Cool, een echt genaamd die al lid is van de LP. Ja, maar dat is e een man Dat is ja, ja, een man Emancipatie, daar kan jij namelijk ook mee stemmen hè, bij de vergadering. Ja, of nee, je man dat, niet namelijk zou... Huh? Dat kan ik al. Alleen de vrouw des huizes, die zou dat echt... Nee, nee, we hebben het even over mijn uh, Elisabeth. Oh. Dan kan zij ook op de AOV gaan stemmen. Ja. ja, lekker samen naar de OP. Als, stel dat de man een andere mening heeft. <laughs> kan toch ook? Ja, ja absoluut. En omgekeerd ja. ook. Ja. 2 plus 2 is 5. Werkt als volgt trouwens. Die, die twee kan 2 kan 2,3 zijn. Dan wordt het afgerond 2. En die andere twee ook 2 ook 2,3. Dan 2,3 plus 2,3 is 4,6. Mm -hmm. En dat is afgerond 5. Ja, sommige mensen die vinden het gewoon heerlijk om, uh, dingen, om verwarring te zaaien. Om, om absolute dingen onderuit te halen. Is belastingsdiefstal. Nee, nee, zo kan je dat niet zien. Want aan alles kan je... Kan je... Twijfelen. Zeg maar. Niets is zeker. Soort, mensen voelen zich daar enorm veilig bij, Want ze heel bang worden van zekerheid. Mm. Ik denk dat sommigen, dat, die, dat Die angst voor zekerheid. dat, dat samenhangt met soort uh, angst voor extremisme. Of zo, omdat extremistische ideologieën ook altijd heel zeker zijn. Dus dan moet je moet gewoon alle zekerheden onderuit halen. Natuurlijk, mm. het is ook wel een beetje onzin. Is Het probleem is niet de zekerheid. Het probleem is dat je zeker bent van, van dingen die toch fout zijn. Uh. Ja. Want. Ah, vanavond aan tafel, dat was wel grappig. Toen mm. hadden we ook met mijn dochter uh, was gaan praten. En toen ging het over naar de Oekraïne gaan. En dat ik zei van ja, op zich zeker het westen van de Oekraïne, daar kun je redelijk van uitgaan dat je gewoon zonder kleerscheuren daar komt en ook weer vandaan gaat. En uh, toen zei mijn dochter van nee, het is nu overal oorlog. En ik, zei ik heb vorige week nog mensen op bezoek gehad. Twee moeders van uh, vluchtelingen die we hier hebben gehad. Die twee moeders die waren met de bus uh, vorige week hier naartoe gereden. En uh, die zijn deze week weer teruggegaan. Ja. En mijn maar, schoonouders, die uit Midden-Oekraïne komen, die zitten nu in New York. Ja, maar die, mijn dochter denkt dus dat het overal nu oorlog is. Maar gewoon omdat je helemaal gek wordt gemaakt in de media daarmee. Uh, en zo werkt dat ook met wat, wat we, waar we het net over hadden. Dat je hmm. mensen gewoon helemaal in een bepaalde uh, wereld kan brengen. Waarbij ze denken dat, dat alles onder hun is weggevallen. En dat, ze... dat kan alleen als ze het laten gebeuren. Ja. Ja. ja. ja, en ik snap dus niet dat mensen het nog steeds laten gebeuren. Dat ze het gewoon, dat ze zo naïef willen blijven. Van nee, ik weet, ik weet het allemaal niet. Ik weet het, maar vertel het op, mij maar. Op de tv, daar is de hele tv en de hele krant op gebaseerd. Ja, yeah, no. Okay. die heeft die, precies die taak Ja. en dat is dus ook superlang heel erg succesvol gebleken om dat op die manier als tactiek als land vooruit te stuwen maar dat blijkt nou dus wel dat die mensen het niet meer los kunnen laten en, en ja daarmee uh, 30% meer kans uh, krijgen op een hartspierontsteking ja, ja. <laughs> En maar ook over dat ik, ik sprak last iemand die had, die um, volgde al een hele NOS en zo. Mm -hmm. En die had het over uh, de Oekraïne en ja, goed, ik ben helemaal niet mee bezig, maar ik volg het ook wel. Maar ik kijk gewoon op de website van het Pentagon uh, van wat de statistieken zijn. <lacht> ja. En ik, ik heb geen idee wat de NOS allemaal vertelt, maar hij volgde de NOS. En hij was er zeker van dat de Russen al bijna verslagen waren. Ik zeg, nou ja, de Russen hebben nog een aantal duizenden doden en de bij de Oekraïne is het wel heel wat meer. <lacht> ik zeg, ja, hoe kan je dat nou zeggen? Hij had het over dat ik allemaal misinformatie En hij uh, zit zeker op de website. Ik zeg, nou ja, van de website van het Pentagon. Hij <lacht> had ook helemaal niks meer te zeggen, weet je wel. <lacht> dat is wel uh, bon, te wantrouwen, bon ja, Pentagon, zakelijk. <lacht> Nee, maar die geven gewoon heel, heel, heel duidelijk weer wat, wat, wat de feiten zijn. Weet je? Ja, niemand weet precies wat de feiten zijn natuurlijk. Ja, goed, het is, een, een, is gewoon een beetje... Hun wat hun feiten wat, zijn. Wat, ja, je ziet inderdaad wat er aan de wapens allemaal naartoe, naar uh, Oekraïne toe gaat. En, wat er allemaal, en, en, en het gaat heel snel ook, weet je. Want het, is allemaal, het gaat allemaal zo op. Maar hun houden ook wel bij wat de geregistreerde doden zijn van Oekraïne. Maar, ze ook, maar dan van Rusland zijn schattingen bij... Pentagon die schat dan het de, de aantal doden bij, de, bij Rusland nog op aantal tientallen duizenden. Terwijl bij, uh, bij Oekraïne is het al uh, ver boven de honderdduizend. Uh, ja. uh, maar bijna het hele apparaat is eigenlijk al niet meer bruikbaar. Omdat er ook de aantal gewonden is al heel hoog. Dus, uh... Ja, ik geloof dat de gemiddelde leeftijd nou 43 is. Dus er zijn steeds ja. oudere mensen aan het... Uh... Uh, uh, uh. Wel, uh... die gewoon, uh, mensen die gewoon geen enkele ervaring met vechten hebben. Ook, uh. Ja, uh, uh. Dus ja, wat moeten die daar nou doen? Die moeten dan in de aanval gaan, terwijl die, die andere ingegraven zit in de verdediging. To daar heb je sowieso al een enorme onbalans als je tegen mensen gaat die in de verdediging zitten. Ja, dat, is wat ze, dat is dus wat ze moeten doen. Kan ongeplaatst zijn voor de ja. gegevens. Ja. Dus, dus dat. Mm. Maar goed, ze zijn, ze zijn zo erg aan het winnen dat ze nu al met vredesbesprekingen gaan beginnen. Want dat is toch het laatste nieuws over Oekraïne? Nou, ze worden gestimuleerd geloof ik daartoe, uh -huh. uit de omgeving. Maar ja, hij wil dat niet, dacht ik. Oh, ik komt nog bedelen bij de bij Amerikaanse tv. Ik vond de memes die vond ook heerlijk. Hè? Dus die, uh, Zelensky heeft dus gewoon die, uh, shot dat, die shot dat hij aan het vragen is om geld. Hebben ze hem in een, uh, bij een tankstation geplaatst, weet je wel? Dat hij uh, net zo'n bedelaar is bij een tankstation. <laughs> ja, een bedel is voor geld. <laughs> hm. Hm. Ja, goed. Uh, ik weet niet of hij die gezien had. <laughs> nee, nee. <laughs> dat <was heel> leuk. <laughs> maar precies op fragment moment dat hij om geld vraagt. <laughs> maar goed, hij wil nu ook gaan lenen. Hm. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat het geld wat hij tot nu toe heeft gekregen zomaar gratis geld is. Dat daar niet ja. uh, assets tegenover staan. Ja, dat, dat maar... stukje. Dat hij, dat hij inderdaad, van, uh, inderdaad van. Dat hij zei: van. Ja, hij vraagt om geld en in één keer switcht hij van uh, credit. Of zoiets, uh, lening. Ja, ja. dat ja, stukje. En, dat en dan, wel dan pijnlijk, staat hij bij tekst echt... om te bedelen. Ja, maar als je daarom moet gaan vragen, dan dat is zelden als consumenten die uh, lenen. om nog bij wijze van spreken overeind te kunnen blijven. Ja, dan, dan ben je. Dan zit je al in een zinkend schip. En ja, ja, ja. Moet je afvragen of je daar wel wil zijn. Ja, Maar ja, ja, ja. nou goed, als je kijkt naar hoe het rond zich ontwikkelt, dan zijn er best wel wat lichtpuntjes voor de Oekraïners. Uh, tenminste, eigenlijk is er maar één groot lichtpunt nu. Ja, nou, als het gewoon vrede wordt, als er een verdrag komt, uh, het maakt niet eens uit waar die grens ligt, dan. Dat is nou, er... winst voor de, Oekraïne, voor de Oekraïners, ja. denk ik. Ik denk dat Zelensky nu heel erg aan lobby is bij Israël voor vredesbesprekingen met Hamas. <laughs> oh ja, dat, dat had ik ook nog erg. Eh. Ja, daar is hij naartoe geweest. Hè? <laughs> ja. Serieus? Ja. Hij wil natuurlijk dat daar de oorlog is, hè, in Oekraïne. <laughs> Jongens, ophouden. Hij wil geen concurrentie. <laughs> dat heeft hij ook letterlijk gezegd. Ja. ja, ja, ja. Oh, dat wordt helemaal leuk als het een Taiwan-oorlog begint. <laughs> Dan wordt hij de vredesduif daar. <lacht> en weet je wel niet dat oorlog heel erg, heel erg is? Oh man, man, man. Ja. Nee, goed, ja, maar we zijn aan het, uh, aan het eind gekomen. Ja, wat, wat, wat, wat wilden we nog iets zeggen over die 2.2 uh, is 5? Of hebben we daar uh, alles over gezegd? Nee, nah, wat ik daarnet zei eigenlijk. Dat, uh, ja. dat het een, de neiging bij veel mensen bestaat om elke vorm van absolutisme of zekerheid weg te weg te redeneren en veel filosofie op de universiteit is er ook gebaseerd dat je niet meer ja. je gaat niet meer filosofie studeren om iets uitgelegd te krijgen hoe iets in elkaar zit je krijgt alleen ja. maar uh, te horen hoe het uh, hoe het niet in elkaar zit eigenlijk of ja, dat, wishful dat, thinking. Dat, je, dat je niks met zekerheid kunt zeggen of dat je ja, yeah, mijn, dochter dan, mijn dochter doet filosofie ja. Oh. Ja, dan, dan, uh, Heb je al, al een tweede, boek van de Iron Rand gegeven? Tweede, als tweede studie overigens hmm. Ik heb jij haar, een, een, uh, haar al een boek van Arjen Rent gegeven? Ik zal haar niet mijn leven opdringen aan haar. Uh, dat moet, ze moet alles zelf ontdekken. En ze is wel, uh, kijkt wel in stemwijzers dus naar waar de LP staat. Daar word ik wel heel blij van. Okay. Maar uh, de gesprekken met haar worden wel veel beter uh, daardoor. Dus ik okay. uh, ben er wel blij mee. Maar uh, je hebt haar nee. nog niet Arjen ja. Rent te horen zeggen? <laughs> nog niet. Ik zal even dat aan haar vragen. Weet je wie Arjen Rent is? uitzending antwoord. Misschien vrede, vredig, vredig niets, dat is zo goed, toch? Tot even vragen. Maar goed, is ook, ook als je naar Hegel kijkt of zo, dat is één grote berg ja. van wazige onzekerheid. Hè. En ja, uh, ja het, het, mensen zijn gewoon bang voor stelligheid en zekerheid, omdat dat met een soort extremisme verward wordt. Uh. En uh, extremisme, dat, en, dat hoor je ook van. Ja, extreem, extremisme is al een scheldwoord, uh, dan, dat is al fout. Ja. Uh, ja, want uh, je moet overal, overal aan twijfelen dat is veel beter, maar je moet dan niet twijfelen aan dat je overal aan moet twijfelen als je, als je dat ja, dan weer onderuit die, haalt dan zijn ze heel zeker van dat je overal aan moet twijfelen die hebben niet ja. in de gaten hoe extreem de tijd is waarin ze leven, terwijl als ze ja. dus in die tijd normaal zijn doen ze dus mee in dat extreme ja, snap je dus, ja dat hele Overton-window schuift zo op dat uh, mm -hmm. dat, ja. uh, dat, dat je, je ouders niet eens door hebt Oh, je moet jou... ik, kom okay. terug. ik moet even mijn ouders bellen. Oké, okay, oké. Okay. Hey, leuk dat je was. Uh, groet aan je dus. mm -hmm. ouders. Okay. Hij zei ja. nog: ik kom straks terug, Johan. Yeah, yeah, oh, oké, uh, oké. Okay, okay. ja, ik, ik weet zei, niet of dat eigenlijk. Of dat nog wel straks is, want uh, we zitten dicht tegen het oh. einde aan. Ja, inderdaad, <laughs> we behandelen het dichter. Ja. Nou, ik wil dan wel zeggen, want, uh, kijk, kijk, je kan ook filosofie studeren en juist door de, de onzin eigenlijk uh, de helemaal de andere kant op gaan. Ik bedoel, ik heb ook wel. Uh, V vroeger ook al uh, ik heb geen filosofie gestudeerd trouwens maar wel politieke filosofie maar dat was een meer soort LOE cursus was dat. maar ik heb wel door die uh, bij de, dat wat ik zeg inderdaad doordat ik die uh, politie politieke filosofie cursus deed daardoor werd ik juist anarchistischer uh, tenminste meer van uh, ja, democratie is helemaal niet de weg naar de vrijheid weet je wel mm. en dat kwam juist doordat ik zo'n een cursus politieke filosofie deed weet je wel en toen was ik al libertariër hoor. Ja, maar je komt daar dan achter. Als zij iets beginnen uit te leggen wat niet klopt. Dan denk je van, hé, hey, dat klopt niet. Uh, nou ben heb ik toch nog wat geleerd. Maar als zij, als zij beginnen uit te overal mistgordijn over optrekken. En dan kan je nooit ja. je vingers erop leggen van. Wat klopt er nou niet aan dat mistgordijn. Ik ja, uh. <coughs> moest wel zeggen, bij deze cursus werd wel echt ook, kwam ook... Uh... Ja, dat, uh, ik kreeg natuurlijk Thomas Hobbes, maar uh, ja, daar werd ik inderdaad helemaal van, ach jezus, wat is dat voor bullshit. Maar toen, uh, kreeg kreeg daarna kreeg John Locke, en, en dan in één keer was het, oh nee, dat is, is toch een redding En maar dan uh, ging het weer helemaal naar, zo, en dat soort dingen, en was weer helemaal de, de wanhoop nabij, en... Dan kreeg je in één keer weer zo'n, uh, er was ook was, was zo'n libertariër, die man die ook de, libertaire, sorry, de Libertarische Partij in Amerika begonnen is. Ik ben zijn naam weer even kwijt. Die kwam toen ook voorbij en dan had je weer even hoop. Maar er kwam weer allerlei andere politieke filosofieën voorbij en dan was je weer helemaal van, oh. Aan het eind was ik echt van, nee, het, de democratie is gewoon, uh, is niet de weg, weet je wel. Dit is echt... Het uh, gaat nooit meer goedkomen, weet je wel. Maar ja, dat was een beetje mijn eindconclusie. Maar ja, je werd wel de hele tijd uh, heen en weer geslingerd, weet je wel. Met, uh, met al die filosofen die dan uh, eigenlijk op elkaar reageerden, eigenlijk. Dus uh, dan ging het heel even naar, naar uh, extreem links toe en dan, uh, dan, dan, dan, dan ja, dan zag je het niet meer zitten. En dan uh, was er weer een filosoof, die ging eigenlijk weer meer naar, ja, libertair toe en dan, uh, ja, dan zag je het weer wel even zitten, maar ja, het is, uh, ja. Hé, hey, tijd om een beetje knocker, denk ik. Ja, ja ik denk het ook. Ja. Litecoin onder de 2 millis op het moment, jongens. Oeh, spotgoedkoop. Een koopmomentje of we willen te keepen ja, on de dipping. Het gaat alleen maar <laughs> verder naar beneden. Maar ik vind, het, het heeft in de geschiedenis van Litecoin nog nooit, nou, in alle jaren dat Litecoin bestaat, zijn er, denk ik. Uh, maar het is tegenover Bitcoin, hè? Het, ja, ten opzichte van bitcoin. Ja, ja, ja. Het aantal dagen dat hij onder de 2 mili's heeft gestaan, mm -hmm. is op twee uh, handen te tellen, denk ik. Ik denk ja, dat ik vind... het uh, dat ik inderdaad wel een keertje dat ik, uh, Litecoin ga, ga kopen. Want ik denk, zelfs als dus met Ethereum. Want je ja, had het ook over dat Ethereum nooit zo gedipt had. En toen heb ik het gekocht en toen ging het in één keer omhoog. jongens, dus, uh, ja, je ja. hebt toch Litecoin gekocht hè? Ja, ja, ja. ja, Litecoin gaat naar beneden op het moment, maar ik koop er gewoon. Ik heb het in. Ik koop het maar in stapeltjes. Ja, als het, maar af en een beetje. Bitcoin cost average. Uh -uh. Ik zie het ook wel weer een keer omhoog gaan. Maar, maar misschien, kijk, het is ook zo als, het, als een bitcoin uh, voor het eind van het jaar naar de 100.000 dollar schiet. Uh -huh. Weet je wel, dan. De uh, meeste mensen blijven rekenen in dollars. Hè? Uh -huh. Het zit nou allemaal. Er is een window open voor die. Uh goedkeuring van die ETF van zeven dagen ja. of zo. Uh, ja. en daarom krijg je nou een enorme rally, omdat het misschien dan de ETF zou kunnen komen in die zeven ja, die dagen. Die uitspraak is in uh, op 15 mei of zo, hè? Or nee 15 absoluut, maart, 15 maart. Het is absoluut niet hm. waar Bitcoin voor bedoeld is, maar er, het is wel de manier waarop dat de greatest fool theorie of de the next fool theorie weer ingezet kan worden, want dan komt er weer een partij met nog meer geld bij. Black dus, ja. De, de, de, de, de, ja. <tie> Maar meer dat er dus een, een koppeling komt met de beurs, ja. zodat het geld wat op die beurzen zit in, uh, in bitcoin kan stromen. Dat kan de natuurlijk de... toch wel, maar ja, ik denk vooral de obligatiemarkten dat dat een, uh, een uh, kluif is waar je aan zou kunnen. Want die mensen die, die daarin zitten, die raken er steeds meer van overtuigd dat hun vermogen geconfiskeerd worden. Je, krijgt, je levert geld in. dan krijg je Zelfs met 5% rente krijg je uh, geld terug over 10 jaar. Wat natuurlijk uh, langerheen uh, uh, minder waard is. En die ja, weet basis er tegen, als, wat er als... voor regels aan zitten tegen die tijd. Als je het terugkrijgt. Ik ben persoonlijk, ja, met, uh, met die, uh, ik ben persoonlijk zelf niet iemand die gelooft dat uh, bitcoin echt uh, naar de miljoen gaat. Maar uh, dat je hooguit uh, blij mogen zijn als het naar de 100.000 gaat. Maar... Maar dat hangt er toch helemaal vanaf wat die dollar waard is? Ja, dat ook maar. Dat is, kijk, je moet niet vergeten. Dat is, er moet wel een enorme berg dollars in komen... om bitcoin nog hoger nee, te maar, kunnen krijgen, weet je wel. Valt dus ook wel weer mee, Johan. Valt ja. wel mee. Want er zijn maar 21 miljoen bitcoins. Snap je? Ja, ja, ja. Het is wel, Bitcoin is op dit moment volgens mij in de top 10... van grootst gecapitaliseerde ja. bedrijven en zo. Ja, ja. En uh, ja, daar kan dus ook wel maar één... Weet je wel? Dat is, uh, uh, uh. denk ik wel dat het is. Maar hoe ja. dan ook, gaan ermee nokken jongens. Zien je dat? Het gebruiken van Bitcoin dat wordt dus steeds moeilijker. Peter, dank je wel. Peter. Bitcoin gebruiken dat wordt steeds lastiger. Hè, Johan. Ja, ja. daarom. En, en de mensen die verdienen er op een gegeven moment dus niks meer. Ze kunnen zichzelf buiten dat systeem plaatsen met een oplossing als Bitcoin, maar als Bitcoin volledig gereguleerd wordt. Ja, dan is dat ook weer niet... Dan is het zijn doel voorbijgeschoten. Uh, ja, nee, maar, maar, maar, maar, maar als, als, als, als het geïnstit... Hoe noem je dat? Uh, Kutwoord. Geïnstitutionaliseerd wordt. wordt uh -huh. Dus dat wil zeggen, als al die grote bedrijven erop gaan zitten. Dan ga je ook meer, steeds meer in die... Uh, Wyckoff-patronen uh, zitten, weet je wel. Dus ja, dan, dan willen ze juist de... De kleine man eruit persen, dat alleen maar ja. de grote jongens erin zitten, weet je wel. Ja. Nou, dus, um... Zodat ze gewoon het narratief kunnen opleggen en ja. alles gaat naar beneden. En ook bitcoin gaat dus naar beneden, want er is iets gebeurd. En dat is het verhaal wat we jou willen vertellen. En als jij bitcoin gelooft, nou dan is dit de koers die laat zien ja. dat het zo is. Ja, Snap ja. Je? En, en, en op die manier kun jij een tijdelijke manipulatie gewoon altijd weer... Ja, ja. En, en, en aangezien niemand oplet en niemand, dus uh, tenminste, niemand, niemand, maar veel te weinig mensen uh, een beetje hiermee bezig zijn. Ja. Maar goed, ik ga er ook van door, Johan. Bedankt. Ja, uh, nee, leuk je dat je erbij was. was en nou is Lucas er. Dan <lacht> nee, wil ik afsluiten. Kan... Dan <lacht> kan je nog even met Lucas kletsen dan. Ja, ja, ja. Oh, ja. ja goed. We waren eigenlijk aan het einde, Lucas. Maar uh, oh, je tijd. zei dat je terug ja, zou prima. komen. Ja, ik heb ook nog andere dingen te doen, dus op zich niet erg. Ja, nou, ik wil nog even zeggen over jouw ja, jou, jou dochter die uh, dan uh, filosofie studeert. Ik had er nog even verteld over dat ik uh, politieke filosofie cursussen heb gedaan. Uh, dat was een equivalent van de, van de LOE, maar dat was dan Washington University was dat. Online uh, cursusboer, zeg maar. Ja. Voor het LOE van Amerika. En dan, uh, goed, uh, daar da, da had ik even politieke filosofie, -Filosofie gedaan. Omdat ik toen uh, ja, bij de LP uh, verkiesbaar stond. En ik het dan met heel serieus. Maar daar ben ik juist anarchistischer door geworden. <laughs> dat ik echt zoiets had van... Uh, daar heb ik toen echt mijn uh, geloof in de, in de... In de democratie verloren eigenlijk. Dat juist, maar ik, ik was toen eigenlijk al uh, libertariër. En dan, dan krijg je al die droge stof over hoe dat in elkaar zit. politieke filosofie. Dan, dat dat breng je dan juist de andere kant op. Dus ik... Maar wat ik wilde zeggen is van ja, misschien jouw dochter die lady die hoorde over Marx en Rousseau en uh, noem maar op, al die andere gasten, Sat, Jean-Pierre uh, Jean, Jean Satre, hoe heet die de gast ook alweer? Ja, Satre. Satre. Ja. ja, en dat die dan, uh, uh, nee, dat, yeah. dat ze dan juist helemaal de andere kant op slaat, weet je wel. Dat kan ook nog, ja. hè? Hey, een had ze nog niet gelezen, of kent okay. ze ook niet. Oké, oké. Okay, okay. Het kan, het kan ook zijn als je haar gewoon vrij laat, dat ze in één keer al die linkse dingen lezen dat ze dan helemaal de andere kant op slaat. Dus dat is, ja. Ja, maar ze heeft wel uh, een goed ontwikkeld brein, dus dat uh, ja, uh, uh. komt vanzelf goed. Maar ik ga er niet, uh, ik ga er niet manipuleren. Dat, nee, uh... zelfs met mijn ouders. Weet je, mijn ouders die hebben me ook altijd vrijgelaten. Ik ben uh, christelijk opgevoed. En mijn ouders die hadden altijd zoiets van, uh, we gaan jou het geloof niet opleggen. Ja, je, je bent helemaal vrij om dat zelf te kiezen. Mensen, hallo. Oh, en dan komt Klaas. Hi. Is Peter net vertrokken? Ja, we waren net uh, bezig met afsluiten. Dacht, ja. ja, jullie zijn altijd op donderdag, hè? Dan kan ik niet. Dus ja, dan wordt uh, het lastig. Ja. Nee, we hadden net over de, over de... Kijk, zijn de dochter van... Uh, daar ging het Lucas. gesprek nu over. De dochter van Lucas... Die studeert filosofie en dan was het van. Zullen we haar uh, introduceren met Ayn uh, met Rand? Of moeten ze er zelf achter komen? Of zo? Oh, ja. <laughs> en ik, ik, nou, ik noemde net echt dat met mijn ouders. Die hebben mij, uh, ik ben christelijk opgevoed. Maar mijn ouders hebben het mij nooit opgedrongen, weet je wel. Mm -hmm. dus je, je moet dat allemaal maar zelf zien te ontdekken. En, uh, ja, dat, uh, daardoor heb ik. Uh, ja, ik ben nu helemaal niet bezig met religie. Maar nee. ik heb er ook geen aversie tegen, weet je wel. Nee, waarom zou je dat het, het is mij nooit opgedrongen, weet je wel. Dus ik heb geen slechte ervaring met religie. Dus uh, hmm. ja, dus... Ja, dus uh, ik vind het allemaal interessant, maar goed, ik ben er ook niet echt... Uh, dat ik er nou... Uh, warm van word. Dat, ja, het is bij, bij een beetje neutraal eigenlijk. Ja, precies. Uh, ik vind het wel interessant hoe mensen daarmee bezig zijn. Dus, uh, ja. Ja, het is... Uh... Het is gewoon een van de structuren die is gebruikt door mensen. Mensen hebben heel veel verschillende structuren gebruikt om de massa af te romen en de, de meerwaarde van de massa af te romen voor de behoefte van de consumptie van de kleine groep. En er zijn verschillende strategieën gebruikt. En ja, die meeste strategieën liggen in een lijn die aansluit op wat mensen van nature mee om kunnen gaan. Dus uh, dat of nou een staat of een of andere. Uh, dat iemand voor je zorgt. Dat er iemand is die uh, zorgt dat het goed komt. Dat is ja. een, uh, conf, een comfortabel gevoel waar we allemaal ja. wel wat behoefte aan hebben. Ja, dus ja. dat is heel normaal. Maar um, ja, ik denk als je, uh, als je jezelf blootstelt aan die werelden. Dan, uh, en ook wat verder kijkt dan alleen je eigen dorp of zo. dan word je vanzelf mee geconfronteerd dat het uh, gewoon een hele grote stapel uh, mensen is. Uh, er is. Ja. De mens is eigenlijk alles. De mens, de, de manier waarop de mens zaken uit de wereld abstract maakt. Hoe ze zeg maar in elke cultuur, in elke tijd een manier vinden om de massa te laten werken ten behoeve van de enkeling. Nou en dat, uh, kan je, als, je, als je er zo naar kijkt, meer is er ook niet. Dat is misschien triest, maar dat is ook juist mooi. Want dat geeft ook aan dat, je, dat vrijheid ook mogelijk is. Kijk als er heel veel meer was dan dat. Dan bestond mm -hmm. vrijheid misschien niet. Daar kon je niks mee. Want dan was er een soort hogere orde waar je aan zou moeten onderwerpen. Mm -hmm. Maar die is, er, die is er niet. Ja, die is er wel. Maar die, is, die maak je zelf. En, um, ja, dus je bent zelf. beslis je om. Uh, bijvoorbeeld. Uh, te beseffen dat. Jou, uh, dat, uh, dat er een grens is aan jouw vrijheid. Bijvoorbeeld. Ja. Maar in principe, die, die is er niet in de moleculen. Het is niet zoals je zeg maar een stukje Johan onder de microscoop legt, dat daar dan een atoom in zit die zegt van je mag geen geweld initiëren. Dus dat, zo werkt het niet, dus het is ja. puur. Maar de, ja, je kunt denk ik wel uh, jezelf, uh, uh, voor jezelf duidelijk krijgen dat dat, uh, dat dat meer juist is dan een andere manier van doen. Als je zelf uh, gewoon... Dat dus je jezelf en de ander gewoon als mens ziet en niet als jij ja, en ik. Want kijk, in, in jij en ik denken is het heel duidelijk wie de prioriteit heeft. Maar als je gewoon een mens substitueert waarbij het niet uitmaakt of jij die mens bent of niet, dan is het veel eenvoudiger om misschien over een soort juistheid na te denken. Maar goed. Ja, ja. Maar dat, uh, interessant, is ze al lang bezig met filosofie? jaar. en naast uh, ja. psychologie. Dus. Ja precies, en wat sprak haar aan om dat uh, te doen? Omdat ze ook wel filosofie op de middelbare school had. Okay. Dat vond ze wel interessant. Dus daar is ze mee doorgegaan. Interessant. Ja. Dat is een beroep waar je niks mee kan, hè? Nou, weet ik niet. Ja, een studie waar je geen beroep mee mogen. kan krijgen. Sorry. Filosofie docent mogelijk. Maar sowieso ja, dat... is, het, is het veel minder relevant tegenwoordig. Wat je opleiding is. Het gaat gewoon om mentaliteit. Die je kan tonen aan bij je werkgever of aan je opdrachtgever. En ja, ik ben dan kan het veel minder interessant. Dus uh, maak het eens. Ja, ik heb uh, ook ja, bij jonge mensen, ik heb, uh, het hangt een beetje vanaf. Hè. Kijk, als je studeert en je wilt meteen een beetje serieus aan de slag, dan is het anders. Maar voor eenvoudig werk is uh, gewoon op tijd uit bed komen. Als je daarin slaagt, dan heb je al een streepje voor op de meeste concurrentie die je op dat vlak gaat ervaren. Ja, ja. Dus dan... dan uh, ja, dan is dat al een goede eigenschap. Uh, als je inhoudelijk iets meer wilt laten zien. Als je aanbiedt een meer complexe functie. Dan is het ook heel goed om uh, ja, niet, veel te juist, niet te veel te rusten op je studie. Maar meer op je eigen ontwikkeling. Dus wat doe je erbij? Ja. kijk Als jij tijdens je studietijd uh, wat interessante dingen realiseert. Misschien zelfs een eigen bedrijfje probeert of iets produceert. Dat is veel interessanter. En dan heb je ook iets om het over te hebben. Persoonlijk zou ik... Zoals de samenleving, zoals die nu in elkaar zit, zeg maar. Zou ik, het, zou ik wel een voorstander zijn dat je filosofie al op de lagere school krijgt? Ik denk dat er heel veel dingen zijn die op lagere school krijgen. Ja. Bijvoorbeeld... Ah, dat, dat, dat zou mooi zijn. Nou, Misschien ik een leuk voor de LP. Je leert nu al ja. heel basis economische dingen. Voedseldingen niet, hè, mensen. Ik, ja. ik denk voordat je aan filosofie begint, zou je ook eens kunnen beginnen met biologie om te vertellen... Wat zijn de hoofdvoedingsgroepen? Wat zijn micronutriënten? En waar zit het in? En uh, ja, waarom is uh, gefabriceerd voedsel... Uh, waarom werkt dat anders in je lichaam dan uh, natuurlijk voedsel? Nou, en dan uh, als je dat soort basisdingen... en uh, ja, Wat betekent als je gaat werken? En, uh, of je wil iemand in dienst? Waarom is dat zo complex? Waarom, hebben we, waarom is het te zo in elkaar? Ik denk dat wat van die praktische zaken zou je ook op lagere school kunnen bespreken. Uh -huh. Zouden kinderen al van jonge afleeftijd bij stil kunnen gaan staan van: ja, waarom is het eigenlijk zo raar? Uh -huh. En dan nou, zou je dan. Daar... En de economie, is het wel verbeterd in de afgelopen jaren hoor? Ja? ja. Ja, wel. Want toen ik, tenminste, dat is mij opgevallen, dat er op een gegeven moment toch wel meer uh, bijvoorbeeld het geldstelsel uh, ter sprake is gekomen op middelbare scholen en zo. Toen ik ja, maar het is nu ook voor lagere school hè? Ja, oké. Okay. Ik, ik heb het over middelbare school, dus dat is dan anders. Ik kan me nog herinneren dat inderdaad Centrale Bank een complottheorie was, ja. Ja, dat was, de, tegenwoordig wordt dat uitgelegd en dan zeggen ze dus ook ineens van ja, nee, want nu, we, dat wordt toch gewoon uitgelegd op school, maar die, die, die ouders van die kinderen hebben dat nooit geleerd, snap je, dat is nou, en dat wordt ze dan verteld als, uh, ja, iedereen weet dat al, maar dat is echt niet zo, want heel veel van die oudere generatie, die hebben dat nooit geweten. Maar... En daarom komt er nou ook een CBDC overheen. ja, nou, nee, dat is niet helemaal waar. Die komt er De libertariërs hebben toch nog wat bereikt. <laughs> wat dus, dan? Nou, de centrale bank wordt op school geleerd. <laughs> en ik heb allemaal met rompol erover had. Dus, uh, ja. oh, heeft het nu weer over Amerika? Nee, nee, nee, Nederland. Het, het, het, oh. Voor mij heeft, heeft het wel te maken dat rompol dat uh, hardop zei dat er centrale banken waren. Hmm. En daardoor uh, is inderdaad, uh, libertarisch, de Libertarische daar een mond over en uh, over uh, die uitzicht daarover. En nu wordt het inderdaad op school geleerd dat er centrale banken zijn. Nou, ik betwijfel het, sterkste, maar goed. Ja, maar waarom ja. zouden ze anders nu op school leren dat er centrale banken zijn? En vroeger niet. Op welke school leer je dat? De, de, de Nederlandse. Nou, oh, een HAVO, een HAVO in ieder geval wel. Ja, ja gewoon bij economie, maar ja, ik nee, denk. Nee, ja, niet daar je... heb nou een ander vak uh, erbij. Zeg maar. Ik had nou, niet op school hoor. Ik heb het op school, school nooit met geleerd. Drives, het... weet ik, nee, ik weet het niet precies hoe Ik heb zeg maar. op school nooit geleerd dat er centrale banken waren. Dat heb ik echt uh, via Rombol geleerd. Ja, ja voor ja. mij was dat ook een hele grote openbaring. En toen ben ik er dus later op teruggekomen. En toen kwam ik erachter dat dat inmiddels wel lesstof is geworden. Ja, ik heb, uh, ik heb uh, voordat ik IT ging doen, heb ik uh, een jaartse economie gedaan. En daarin heb ik wel degelijk al die dingen geleerd, maar niet, ja, uh, niet op de middelbare je, school. Ik snap wel dat je dat met de economie krijgt. Hè, maar het lijkt me wel als je bij de economie niet zo leert dat centrale banken. Of? Nee, maar ik had dus accountancy en ik was daar helemaal nooit van op de hoogte geraakt. Voor okay. mij was dat echt een openbaring hoe dat werkte. Mm -hmm. maar dat is ik wel dat ik... dat is meer praktijkgericht, hè? Als je gewoon een soort algemeen economisch vak hebt, dan, dan gaan ze wel helemaal op geldstelsels en zo in. En accountancy, dat is echt een beroep. En nee, maar dan, daarvoor heb uh, ik dus ook wel economie op de ja, middelbare maar, school gehad en zo. Ja, bij algemeen economie zou het eigenlijk wel al thuis horen. Ja, ja ik, ik was, ik was uh, libertari hoorde, toen hoorde ik van Rob Paul. Die, die had over uh, centrale banken en dat soort dingen. Daar is hier, centrale banken? Wat is dat? En toen ging ik, uh, een tijdje later ging ik een huis kopen. Ja, dat is een eigen flesje. En, en toen kwam ik bij die, uh, die hypotheek uh, zeg maar, uh, afsluiten. En toen had die gast bij wie ik die, uh, die, uh, zeg maar bij wie ik die hypotheek afsloot. Die, die had het over de rentestand. En die begon ook over centrale banken. Dus, uh, <laughs> en over de rentestand van de Federal Reserve en dat soort dingen. En uh, daardoor is het nu heel gunstig dat je uh, deze hypotheek aflegt. Ik denk. Oh, Oké, okay, dus het is dus niet echt een complottheorie of zo wat ik nou zit te... Het <laughs> was dezelfde periode, zeg maar. Dus dan uh, ja, ja. had ik echt zoiets van, oké, okay, dus het is dus niet een complottheorie van Ron Paul of zo. <laughs> toen ik uh, een huis ging uh, kopen in 2007, ja? toen uh, was het wel duidelijk dat er een crisis eraan zou komen van 2008. Okay. En toen uh, kon ik de rente kon ik vastzetten op 4,5 procent. Oké. toen okay. dacht ik van, oh, dat moet ik doen, want het gaat nu echt alleen nog maar omhoog. Ja. Uh, en uh, ja, dat heb ik dus met verse heb ik de rente vastgezet. Ja, perfect. En uh, ja, vervolgens ging dit dus hartstikke omlaag. En dan had ik dat dus achteraf beter niet kunnen doen. Nee. Maar uh, uh, toen had ik wel zoiets, ja, dit klopt niet. Dat, uh, dan de rente hoort gewoon nu echt acuut te gaan stijgen. Maar het gebeurde niet. Ja. En maar, het ging er dus meer om, als je maar blijft betalen, dan krijg je op een gegeven moment gewoon voor nul rente. Want de meeste mensen die betalen het gewoon niet terug. En dan schrijven ze die lening uit. Dus ze zijn blij dat jij nog blijft betalen. Ja. Dus gaat de rente omlaag. Ja, maar goed. Het ja. leeft nog steeds. Hè? Dus we nog steeds paraaf elke maand. Nee. Nou, zo zijn er bijvoorbeeld hier in Servië. Heb je een periode gehad. En toen kregen ineens al die, want die Serviërs die krijgen geen krediet. Bij de bank. Snap je? Die uh, ja, we hebben een laag inkomen, dus die kunnen weinig lenen. Nou, en die in... panden zitten ook allemaal vol met kogelgaten. Dus, uh... Ja, ja. <laughs> die onderpanden zijn niet zo. Oh, uh, boor, en toen kregen ze ineens. Toen kregen, er zijn hier hun eigen kogels geweest, trouwens, maar dat maakt verder niet uit. Ja, voor een beetje wel ook. Maar, nou, um... Ik ben. Toen ik in Servië was, dat is alweer wat langer geleden. Maar her en der zag ik nog wel kogelgaten. Dat was niet helemaal een grapje. Ja, nee. Dat is, dat is zeker. Um... Ja, toen ik er was, toen waren uh, er vooral nog maar de kerkgebouwen waar ik omgegaan. Er zaten alle andere huizen, die waren alweer opgelapt. Ja, we okay, hebben we het al gerepareerd, dat is ook zo. Uh, Wat meestal omgekeerd is, dat de juiste kerkgebouwen snel hersteld worden. Nee, daar niet. Ik zag die, toen ik door reed, was het echt uh, de enige gebouw waar nog omgaan. Er zaten waren kerkgebouwen en de rest was, uh, was allemaal opgelapt. Okay. Dus, uh, toen was er dus ineens een periode waarin dat al die serviers in Zwitserland rekenen, dus leningen konden afsluiten. En heel veel hebben dat dus ook gedaan. En toen kwam een paar maanden later kwam die mededeling dat de Zwitserse frank aan de euro vast zou komen te zitten. En toen waren dus al die leningen ineens veel duurder om terug te betalen. Want toen hadden ze een andere wisselkoers als toen ze ze afloten. Snap je? Uh -huh. ja. En toen hebben ze dus nog in, in, in dienaar die zij verdienen... ...veel meer moeten terugbetalen... ...dan wat ze geleend hebben. Ze zijn eigenlijk bedrogen. Ja, uh, ja niet helemaal. Maar dat was toen even... ...er uh, was duidelijk iemand die al wist... Dat die, uh, dat, die, ...dat die Frank ...een andere waarde zou gaan krijgen in de toekomst. Ja, uh, bedrogen. We worden allemaal genaaid. Ja, sommige mensen... ...zouden aan de gevangenis met voorkennis moeten... Maar, ja... Sommige, ...niet iedereen is gelijk. Nee, maar ja, je kan dat toch niet weten? Je hebt gewoon een lening verstrekt. Nee, dat vraagt ons af. Ja, je, nee, die mensen die de lening hadden verstrekt, of die aangingen, die uh, wisten dat niet. Dat nee, geloof ik wel. Ja, maar ja, die, je betoont maar eens aan dat degene die het afsloot het wel wist. Dan heb jij, hij zegt oh, nee, ik ging gewoon in leningen uh, zitten. Ja. Die, die persoon in dat uh, stoeltje bij die bank, die wist dat niet. Ja. <lacht> nee, maar zo zijn er ook al mensen die wisten dat de rente omlaag zou gaan, denk ik, uh, met het hele ja. crisisgebeuren. Dus. Dat dacht ik dus. Een kloosje, die zou dat als eerste weten, denk ik. Nou, ik heb ook wel gedacht dat de rente misschien schrikbarend omhoog zou gaan in die tijd. Dus ik kan me dat, die gedachte ook wel voorstellen. Dat is mm -hmm. uiteindelijk niet gebeurd. Maar uh, ja, ik kan me voorstellen dat je dan uh, wel 4% rente zou willen vastleggen. Mm -hmm. ja. Net zoals met de gasprijs nu. Ja. ja. Dat gaat ook niet meer lager worden waarschijnlijk. Terwijl het gewoon volgend jaar lager kan zijn ja hebben het ook maar weer vastgezet, drie keer zo hoog als dat het uh, voor september was. Wel kloten natuurlijk, maar ja. Ja. het is het gokje wat je neemt. Ja, ik denk dat uh, als je echt uh, houdt van je eigen bezit, dan woon je gewoon in het verkeerde land in Nederland. Dat is wel dat, uh, ja, ja, je koopt hier eigenlijk meer een soort certificaten met beperkte rechten. Als je meent dat iets van jou is, dan uh, zijn er vaak al regels die dat uh, nuanceren. Mm. Mm. Maar je hebt wel bepaalde gebruiksprivileges. Als je iets... Uh, mm. Wij noemen het dan, het is van mij. de overheid ziet meer dat jij dan een soort eerste recht tot bepaalde beslissingen hebt. Ja. Tenzij anders gewenst. Hé, hey, mannen, ik ga er echt nou vandoor. Ja. Ik bedank jullie voor vanavond. Leuk dat je erbij was. Uh, dank wel, je wel. En tot de volgende weer. Ja. ja. Oh, en Klaas, uh, we ja. moeten nog dat regelen. We wij hebben, wij hebben contact via Skype. Of... Ik uh, sta er helemaal voor open. Dat mag ja? voor mij, okay. Wat mij betreft gebeurt dat. Ja, ja, ja, oh, er okay. wordt iets geregeld. Ik ben benieuwd. Nee, ja, dat was er van de vorige keer al. We hebben dan met dat... Heb je nou, dat boek besteld uiteindelijk? Of... Oh, nog niet, nog oh, ja. niet. Nee, maar ik ben nee. omgekocht om de documentaire te kijken. Ik heb, uh... Ja, ik had er een cadeautje, een Sinterklaas cadeautje of iets. Dat uh, ja. maken we ervan. Nou, dat gaat nogal gebeuren. Oh, Oké. Okay. Dus bedankt weer en tot volgende. Het zal wel uh, volgende week zijn. Ja, ja, tot later. Leuk doei. dat je er ook was. Nou, doei. Fijne hey. avond. Nou, zover we bekend uh, zat... Uh, oh, ho. Oh. oh, ja, Jostie, spring eruit, ja. Ik, um... Nou, zou ik ook maar gewoon even een eindje aanbrouwen. Tenzij jullie nog even door willen lullen hoor. Maar, het, maar ik, moet ook, ik moet morgen ook weer vroeg op hoor eigenlijk. Maar, nou, laat ja, Klaas is er net bij. Dus we kunnen nog even wat door lullen hoor. Dus, uh... Nou, ik weet niet. Hebben jullie nog uh, interessant iets gesproken? Alle nieuwsberichten zijn besproken. Ja, nieuwsberichten. Dat, dat, dat, dat vind ik niet het interessante. <laughs> ik vind altijd uh, uitvolgende, uitlopende gesprekken. vind ik leuk. Ja, ja, ja, ja. Maar nee, nee, veel mensen vinden nieuwsberichten misschien ook heel leuk. Dus dat is prima. Ja, van de actualiteiten en de inflatiecijfers. Uh, dat is eigenlijk trouwens een oud bericht, maar ik was vorige week op vakantie. Dus, uh, en, uh, ja. Ik ben van de week nog geïnterviewd door uh, Rick Kleinsmit. had iemand die wou hem uh, nog een keer interviewen over het libertarisme. Okay. En uh, dat was notabene iemand uit Leeuwarden. Dus toen... Uh, mm -hmm. uh, dat is wel grappig, want Rick moest uit Almere komen, daar was ik ook. Dus ik heb me meegenomen in Leeuwarden. Okay. En toen uh, hebben we gesprek gehad... Naar aanleiding van wat uh, voorbereide vragen van die mensen. Twee okay. dudes. Dat was wel leuk. We hadden een paar interessante libertatische dingen kunnen spreken. Oké. Okay, uh, uh, uh, uh, ben jij nog een beetje actief met de campagne, Klaas? Ja, ik, uh, ik ben zondag in volle geweest. Leuk stadje. Okay. Uh, wat mensen voor het eerst gezien in levende leven. Dat is leuk. Maar goede gesprekken gehad met potentiële stemmers. Dat was ook leuk. En ja. Uh, ja. ja, leuk. Jij ja. ja, Lucas, ben jij nog ergens mee bezig? Uh, ja, vooral met werk natuurlijk. Maar ik had wel uh, uh, gesproken over flyeren voor de LP in Den Haag, volgens mij. En dat lijkt mij op zich ook wel uh, wat om, om te doen, omdat flyeren gewoon hartstikke leuk is. ja. Het, het oude lp bestuur weet we natuurlijk ook heel goed. Ik kan flyeren. Ja, kijk eens aan. Ik weet het niet, maar uh, ik geloof het zomaar. Ja, ja dat was ook eens een keer als argument gebruikt om uit de tijd te kikken. Oh, is dus, dat, zo? Uh, dat lijkt me heel erg leuk om te uh, gaan flyeren. Oh, ik snap het niet. Wat was er gebeurd dan? Ik uh, schijn de verkeerde dingen te hebben gezegd. En, oh, uh, dat, dat was, wat, uh, wat heb wanneer, je gezegd? Wanneer was dat was, uh, ik denk, acht jaar geleden. Oh, oké. Okay. Dus uh, dat was... Uh, ik ben op wel... Dat argument gebruikt van, uh, oké, okay, dat was toen ook gebeurd, dus uh, de groeten met... Uh, ik ben heel nieuwsgierig nou. Dus... Ja, wat zou je gezegd hebben dan? Ja. Ik zou de verkeerde dingen hebben gezegd. Nou ja, goed. Ja, maar dan moet je voorbeelden noemen, anders dan... Ik uh, hey, weet het niet Het is al uh, acht jaar geleden, hè, dus... Uh... Maar was je... Okay. Zei je zo van, de overheid moet groter? <laughs> Ik. ik weet het echt niet meer precies wat het probleem was maar ah. dat had wel zoiets van oké, okay, ja dan niet uh, goed. Maar ja, dat, maar daar da, da, da, da, da, moet je niet door uh, laten tegenhouden of zo, hoor. Oh, dat dacht, ik heb vier jaar geleden ook nog geflyerd, maar dat was alleen in de brievenbus op Katwijk op zondag ah ja, dan uh, kun je weinig fout doen <laughs> uh, ja, maar je moet je, je moet je nooit uh, tegen, laten tegenhouden door de mening van iemand, iemand die heeft dan een mening dat jij, wat jij zei niet uh, correct was dan moet je je nooit door laten tegenhouden. Dat is, uh, ja. Nou goed, daarom ben ik op een gegeven moment ook weer lid geworden van de LP. Dus, uh, uh, dat ik bepaalde mensen zijn je weg. Nou, dan kan ik het wel weer proberen. Mm -hmm. dus, elk, uh, elk jaar is het weer anders, hè. Uh, ja. dus, maar dat is ook logisch, want het uh, is liefdadigheid eigenlijk. En dat ja, is dan net uh, waar uh, libertariërs niet van houden. <laughs> Nee, dat is een grapje. Maar uh, nee, uh, Ayn Rand heeft hij niet als filosofie dat uh, liefdadigheid geen virtue is. Nee. Maar in ieder geval, nee, ik, ik denk wel degelijk dat, uh, dat het egoïsme is om uh, vrijheid voor, je mee, voor jouzelf en je medemens te willen. Maar uh, egoïsme hoeft niet altijd een vies woord te zijn, natuurlijk. Nee, uh, nee. Zeker, niet, ja. zeker niet. Maar over egoïsme gesproken, ik moet morgen natuurlijk wel weer uh, of minder vroeg op dan normaal gesproken. Ik moet wel vroeg op. Absoluut. Hm. Dus, uh, ja, ik moet een uurtje later op. Ja. Oké. Okay. Dus, ah, uh, ja. Ja. Johan, je mag gewoon weg. Het is jouw eigen show. Je hoeft echt niet te blijven zitten, ja. omdat ik pas zo laat kan. Dat, uh... ja, ik kijk nu zo heel <laughs> altruïstisch aan. Van ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, nee, nee. nee, maar goed, ik moet, uh, ik moet inderdaad een eindje aanbrouwen. En Ik denk dat de, de, de, de, de, de het meeste gezegd is. Dus, uh, ja. Ik denk dat. Uh, ja. ze of... iemand een mening heeft over een kernbom ja. op Gaza. Er is volgende week uh, <laughs> ook weer gelegenheid om dingen te zeggen. Ja, dus. Uh, Precies. Als je een mening hebt over een kernbom op Gaza, dan kan het volgende week niet ook. Doen. Doen. Ja. Ik gewoon niet doen. Gewoon niet doen, ja. Het, uh... Dus als je er anders over denkt, dan kan het volgende week. Ik vind dat het hele Gaza gebeuren, er is zoveel nadruk uh, voor de mensen die geweld willen gebruiken. Ik, ja. uh, de, er zijn ook genoeg mensen die hebben helemaal geen behoefte om uh, geweld te gebruiken. En die gaan ja, ook precies, gewoon uh, ja. vreedzaam ja. samen en ze uh, dat ook uiten. Ja. Uh, ik vind het heel opvallend dat die mensen, uh, zeg maar een of andere maloot in Nederland, die daar nou nog nooit is geweest en die eigenlijk helemaal niet weet wat over ja. gaat, die mag er iets gewelddadigs over zeggen. En dan, en, maar die mensen die daar zelf wonen. en gewoon niet mee willen doen met die gewelddadigheid. van beide kampen, samen. Oh, dat, ja. Ja, dat zie je dan weer niet. Nee, maar dat is dus punt. Er dus, dus zijn belangen. En. Uh, ja. ja, dan kan je wel uh, in Nederland. voordat ze zo'n kaartje laten spannen. maar waarom zou je? Het ja, uh, slaat toch eigenlijk. Slaat er toch nergens op? Nee. Dat. Uh, ik denk dat het veel, want die mensen zijn er gewoon. Als je denkt van nou, zijn er ook mensen in dat conflict die niet geïnteresseerd zijn in geweld van beide zijden en die ook prima met elkaar kunnen vinden, ja die zijn er. En die ja. mensen die, die zouden het fijn vinden als alle geweldinitieerders gewoon even uit het conflict zouden stappen. Want het zijn vaak maar een paar. Hè. Heel veel mensen daar die willen gewoon normaal leven. Die hebben helemaal geen behoefte om uh, in dit conflict te blijven zitten. Ja. Ik vind dat een heel mooi uh, eindbetoog. Uh, ja. ja. En dat is niet iets wat ik heb bedacht. Je kunt het gewoon vinden. Er zijn gewoon genoeg mensen. Ik, ik het zou me niks verbazen als overwegend de meeste mensen eigenlijk wel... prima uh, zouden vinden als er helemaal geen geweld meer wordt gelegd. Ik denk 99,9 procent. Uh. Nou, weet ik niet. Maar uh, ja. ik denk wel meer dan de helft. Ja. Ik denk dat het een minderheid is die, uh, die, uh, die de framing bepaalt. Ja. Maar ik ga er een eindje aan brouwen. Ja. Bye bye. Ik uh, dank jullie al hartelijk voor het meedoen. Ik dank ook de, de luisteraars voor het uh, luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik denk dat het ook weer op donderdag zal zijn. En uh, goed, ja, dan gok uh, ik de eindtune erin. Oké. Oké, o ja. O ik voor een vrije week. Love, vrije week. Super day. Ah. Okay.